Spacebase. Uh. Space, beast. Ah, space beast. Hey. We zijn uh, ja, live man. op Radio Pattavoe. Alweer. Bijna. hé. Bijna. Nee, we zijn oh, we nu. We okay. yeah. uh, Spacebase, welkom. Hallo. Welkom wat leuk dat jij er ook bent. Zijn ja toch? Welkom? Ja, ik was lekker. Ik ga het stem maar mijn hele tent is zonder oh. geregend. Ah, oh. oh, je hebt ik het niet droog het... kunnen houden. Nee. Oh, jee. nee. Ik had de ja, tent op Nou, opgezet. dat is uh, een beetje de situatie op het moment. Maar, ma maar mag ik eventjes heel snel, hier is, ja. ra is uh, radiogeluidsopnames Ruigord. En dankjewel aan Pattenpoe en aan, aan lieve Hans Pattenpoe, dat we dus nu live kunnen zijn. Oh, nou? ja. um, het is uh, Rudolf komt net aangesneld in zijn uh, scootmobiel. Uh, oh. Om vijf uur uh, vindt de officiële opening plaats onder de luifel bij de zijkant vijf uur. Vijf uur. van de kerk. Um, en dat is dus met kinderen, met um, op, uh, ja en de grote powwow drum ja. en ja. nog wat andere zaakjes uh, waar, die we zometeen allemaal kunnen gaan uh, horen tijdens dit. Um, uh, uh, ja, Landje dit beeld. feest. Dit feest, dit enorme feest. Ik blijf zo. hangen aan, jou, aan jouw barp. Oh, ja. Nou, dat zal nog wel een paar keer gebeuren. En vandaag, dan vanuit, denk de, ik. vanuit de vrouwencirkel zijn dus dames uit Brazilië uh, en uh, uit uh, de Verenigde Staten. Er is dus een uh, sue uh, Lady En Jeremiah Wool van de Mohawks. En die gaan zometeen een parade houden door het dorp om iedereen uh, mee te nemen uh, naar uh, uh, de openingsceremonie ja. die dan zometeen. Ja. En hier gaat plaatsvinden. Ja, en er zijn ook in de optocht waarschijnlijk heel veel water, uh, waterbeschermers. Ja, ja, het is een soort water. Die zijn er, daar heb ik gisteren bij in de tent gezeten. Nou, niet gisteren, maar. Uh, die dame die je daar een beetje ziet, ja, sorry dat ik het zeg. Uh, ja, die zie ik grote of? forse dame. Ja, waanzinnig mooie forse dame. Dat is uit. de is dame mooi, de, van de Soe, die heet um, okay. uh, Cheryl. Oh, Cheryl, Cheryl, uh, Anne. Cheryl Anne, die was gisteren ja. ook in Paradiso. Ja, ja ze ja. zaten die bij mij in de, in de auto en toen deed oh. ik uh, vast in de Vijzelstraat. Ik was... Oh nee, oh nee. <laughs> ja, daarom... <laughs> en toen had ik uiteindelijk ook de weg wel gevonden, want je moet via de Marnixstraat kom je yeah. in Paradiso uit. En dankzij de lieve heren van de handhaving... Uh, Oh, oh, en een nou, wachtende ja. tram kon ik oh. draaien. Maar oh, ook omdat oh, ik hele lieve oh. gasten aan boord had. En oh, nou ja, we zullen ja. zien wat eruit komt. Ja, met liefde los je alles op. Dat was ook een thema van die man van het veerhuis gisteren. Oh, dat is hartstikke Fijn. Die is ja. echt, uh, weet je, die kwam zonder paspoort aan bij de UNESCO in Parijs. En uh, nou, dan ja, mag niet naar binnen. Maar ze waren, het was zo'n lief stel allemaal bij elkaar. Die kwamen met een kruiwagen aan. Dat was een soort actie. Oh om uh, aandacht Oeh, te vragen voor het opheffen van eigendom van grond ja. en uh, en om uh, de hele wereld Unesco-erfgoed te maken, de hele aarde. En toen zei Unesco zei: van, "Ja, kan niet hoor. Hey. Maar het is ook wel als een goed dit idee." Dit geluid wordt dan ja. gebeurt er iets, dus ja. Dat denk je? Nou ja, maar Ik sta hier dan ook al gewoon, gewoon een uur te wachten. Mijn hele, ah, vanaf een uur of half twee ben ik maar over het hele terrein gaan lopen, Want dit is ook het eerste jaar dat uh, Ruighoort zuidoosten, ja, Zuidoost. dat we vroeger altijd de paardenwijn noemden, ja. uh, erbij man. is gesproken. Er dit landje wil heeft maar liefst ja, maar acht, acht podia en in totaal zijn er wel dertig plekjes waar iets gebeurt. Ja, het is waanzinnig, maar ja, ze verwachten ook duizenden mensen, hè. En, ja, ja, ja, ja, ondanks ik... de regen, maar ja, we kunnen wel tegen een morgen, stootje. Gewoon ja, ja, ja. oh, een goede regenjas ja, aan en we komen echt wel. Ja, ja, ja, het maakt mij niet uit, ik, uh, ja, ik ben hier. Ja. ja. ja. Uh, Rain or shine. Er is ook uh, een hele mooie kinder area, nog steeds bij ja. de tent van Montje. Why not tent. En daarvoor oh ja, okay. zijn ze een soort pad aan het aanleggen met allemaal met een soort vuur van pellets wat wordt gemaakt. En volgens oh. mij kunnen mensen zometeen daar over kooltjes uh... Lopen. nou, Een lopend, lopend vuur. Wie? We hebben een lopend, lopend vuurtje. vuurtje. Ja, dat Eindelijk. Lopend vuurtje. Ja. Dat was Peter van Montje. Die had altijd een lopend vuurtje. Die had oh. een korf op ja. wieltjes en ja. daar had hij dan houtjes in. En op de kinderbeeldenroute. Uh, uh, oh. liep hij dan voorop met mondje en uh, dan had hij vuur uh, uh, in die korf en ja, ja, hey, daar ja, uh, ja. uh, uh, liep ja. hij mee. Ja, daar zien we Daniel, yeah. wiens boek binnenkort gaat uitkomen. Oh. Hoe hij de reis met het Amsterdamse Ballongezelschap ah, okay. heeft beleefd. Although en dat lijkt toch nu echt wel... Welke het reis gaat, is dat? Nou, dat kan bijna niet. Maar ik zie toch steeds meer. Ik zie aja, ah, Waalwijk ook. Ik zie allemaal mensen zich verzamelen nu. Bij ja, de... Uh, dat is nog niet de Nee, Want terwijl de daar... Die dames, die moeten, die moeten die komen. Die waterbeschermers, komen die hier naartoe of gaat het ga, daar naartoe? Ik ga even op onderzoek... Uh... Ga jij op onderzoek? Ik zal ja, hier even blijven je staan. Jasje, yes, ja, heel ja, ja. Dan blijf ik uh, hier staan. Ja, blijf jij lekker staan. Ja, in de. Dan ga ik met de, mijn de lekkende pauze. Lekkende pauze. Dan we de dames opzoeken. Succes, potten, ja. Succes, Radio hoort. Ja, ja. Zo, nou ja, dit is uh, typisch uh, Radio uh, Pattenpoel natuurlijk. Het is, uh, het is wel een beetje regenachtig. Dus ik weet niet of, uh, of we daar last van hebben. Het was waarschijnlijk een beetje zacht allemaal net. We pompen de microfoon even op. Ik denk dat het zo wel te horen is. Uh, even kijken of de waterbeschermers al, uh, <coughs> al een beetje in beweging komen. Ah, kijk, ze staan wel op een rijtje nu. Uh, zo, even kijken. Ze doet het best, maar net niet. Hallo. Oh, uh... uh... Hallo. We zijn uh, live op Radio Pottenpool. Mag ik u even storen? ja. wat, wat staat er hier te gebeuren? Eens, wat staat er hier te gebeuren? We gaan uh, zo een parade doen. En dan gaan we iedereen meenemen. De ja. watervrouwen nemen iedereen mee ja. Ja. om naar de opening te gaan van Landjuweel. En dan ja. komt er een ceremoniële opening. Oké, okay. en de, de, de, de optocht? We zijn nou een parade. Het is dus een parade en de watervrouwen die beginnen, dit is een waterarea hier zo ja. met allemaal vrouwen, door vrouwen geïnitieerd ja. uit heel de wereld. Ja. De elders zijn hier ook en ja. um, wij starten hier zo ja. en gaan het terrein op en ja. nemen iedereen mee in een parade na de ceremoniële okay. plek waar de opening uh, ja. van Lantjubil gaat gebeuren. Het zijn wel hele sterke watervelden. Het, is, uh, het, het water is in grote getalen uh, voor de watervrouwen ja. gekomen, volgens mij. Uh. Dus uh, ik denk dat de watervrouw uh... goed vertegenwoordigd zijn. Ja. Hè? Dus ik ga even, ik Waar ga lopen even we nog heen dan? een uh, watervrouw. Ik ga even naar het andere veld. Nou man, uh, de opening is niet uh, op het grote veld toch? Niet in Zuidoost. Inderdaad, dat is een beetje een De opening vraag. Is, uh, is hier, hier onder, de de, onder de luifel, de luifel. want onder verzamelt luifel, het... zich nu. verzamelt iedereen zich zo. een gaat een doen. Dus ja, niet uh, beetje ja. ja. ja. een ja, een beetje een beetje een beetje een de een beetje een ik ga achter een beetje aan. Oh, okay. We hebben een paar hele mooie een oh, met een rode hoedje, moet een maar ja, ja, ja. Oh, die waren ook in Paradiso gisteravond waarschijnlijk. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we daar even heen. Dankjewel. Alsjeblieft. Wat is jouw naam? Bonnie. Bonnie. Ja. Dankjewel, Bonnie. Dankjewel. Ja, uh, ja. Gaan we gaan even... Oh, ik zie iemand met een rood hoedje. Gaan we even zoeken. Oké. Okay. Dat is een Some people Hallo. Hey. Lukt goed hè met het water? Het, uh, ja, we, we waren niet met z'n allen bij elkaar om de ceremonie te doen en dan heb je dit. Hallo, ja. Ja. ik dacht dat jullie juist de ceremonie hadden om water nee, te vragen. Nee, eigenlijk alle andere dagen. Het zou al langer regenen en elke ja. keer als we gingen zitten met elkaar gingen zingen, dan stopte het ja. met regenen. Nou, ja. dan blijven zingen, alsjeblieft. Ja, precies. <laughs> maar mijn zisters nee, zijn ja. nu op pad en dan ja. in meentje ja. was het wat lastig. Ja. Ja. Ja. ja. Nou ja, weet je, ik wil... Uh... Het is wat het is. Het avontuur wordt alleen maar groter. Het avontuur hè? wordt groter, ja, ja precies. Ik had liever een ander zo... soort avontuur, maar... Uh, het gaat vast lukken. Het komt wel, joh. Ja, de zon gaat weer verschijnen, ja, toch? Ja. ja, Zo is het. Uh, Oké, okay, dan ga ik... ik ja, dankjewel. Oké, ik ga er zijn. Ik wou jou even storen eigenlijk, mag dat? Nee. Ik klop op de deur. Ocelin, kan jij kijken of klaar Oké. Ik kreeg een tip om jou uh, iets te vragen, maar ik weet niet zo goed wat ik zal vragen. Wat voor, uh, was jij gisteravond ook in de. Ja, jij Paradiso. was ook, Ja, je was in het Paradiso. Je stond te zingen vooraan de, de tijd. Ja, ik Met heb een. enorm de... mooi kostuum aan. Ja, ik had ik een. je uh, Een schelp. <laughs> een schelp ja. was ik. Maar oh, sommige oh, mensen kijk. dachten ook dat ik een vagina was. Wat? <laughs> Nou, ik moet zeggen dat ik dat niet gezien heb, maar het was wel geweldig gisteravond, hè? Ja, sowieso, natuurlijk niet normaal, maar gisteravond was wel echt gek. Het was heel, ik weet niet, mooi. En vandaag is het ook mooi, denk ik. Heel mooi, ja. Wat ga je nu precies doen? Ja, dus ik ben Laurien van, van Snow Apple. En ah, wij hebben yeah, met, ons, yeah. ja, met ons collectief hebben wij een uh, soort van uh, verantwoordelijkheid genomen om te kijken of we muzikaal hier in deze area iets kunnen co-creëren en yeah. co-componeren. Yeah. Dus heel veel van de liederen die we gisteren in Paradiso zongen zijn al co-creatie. Yeah. Ah, okay. Dat is bijvoorbeeld een gedicht van een van de Wisdom Keepers yeah. uit Brazilië yeah. van Rose. Yeah. Dat hebben wij dan op muziek gezet en hebben andere Mensen weer melodieën bij bedacht. Ja, en heel veel was geïmproviseerd. En dat gaan we eigenlijk vandaag voortzetten in Lanciwel. Dus we beginnen okay. nu, het officiële begin van de water area van de volk begint nu. Okay. We gaan in een parade over, door het dorp van Ruigort. Okay. En dan eindigen we in de ceremoniële cirkel voor een opening. Okay. En vanaf dan gaan we alleen maar muziek maken en spelen en creëren ja, en ja, hier ja, zijn. Ja. Hier in deze buurt, ja. rond de water area. Precies. Nou, geweldig. Ja. De Tipi, de Jurt en de Ger. Ja, de blauwe is de Ger, ik Is de blauwe de Ger? Dat zeker ergens. Ja. Oké, okay. nou dankjewel. Uh, het is een drukte van je welste uh, hier. We staan lekker onder een, uh, onder een afdakje nu. En in de tent... Zijn de muzikanten zich aan het voorbereiden? Die gaan zo meteen voor. Ehm. Uh, Wat ja, is er aan het doen? Nou. Oh god. Oh, kijk eens, hier wordt geschilderd. Mag ik hier even op deze? Hallo. Je bent aan het schilderen, Ja. Oké, okay, wat is? Uh... Hallo. wij... Oh. Hallo. Ken je nog van de vorige keer? Oké, okay, allemaal Toen nog gepraat. U... Oh, ja, we gaan over twee minuten vertrekken. Over twee minuten. Over twee minuten. En hoe is de route? Oh, je kan ook met ons Hoe is de route? Dus we gaan... Um, Can <coughs> I? Uh, um, okay, we're gonna go in uh, about two minutes. We're gonna uh, follow uh, um, Laurine with her red uh, hat. But we go from here to the left. Then at the salon, we're gonna. Um, in uh, welcome uh, the major, uh, not major, but wethouder. And um, Anneke and Suzanne are gonna sing a small song. And then we continue and we go from the front from the church to enter the Bless ceremony. I'm blessed with water here. Are uh, we ready? Mooi will be in the binnen. Hola. Hola, Hola. is En succes met de regen. Goed lukt met de regen. Dank Yes. wel. Oh, Ja, is Ja, succes. Ja, Zo Ja, succes. Ja, succes. ik ja. <laughs> no. uh, yeah. my hey, you made it. You made it. Were you uh, too no. late for the practice? Huh? Too late for the practice or what? Which uh, no, uh, good, good. good. Okay. So now, now it's going to start. Yeah. very we'll exciting. Ja. ja, dat was Rabé. Ja, dat was de saxofoon van Rabé. En uh, nou, de muziek lijkt zich te gaan opstellen. Oh. We hebben nog wat heugjes op weg gewisseld. Ik heb geen idee of dit allemaal te horen is. De is erbij, dat gaat nog beter. maar oh, ergens iets. Ik We nog steeds onder de. trommel aan. Ja, dat is een trommel. Oh ja. Een een klein net. Ga je Ah, de van de eerste liefdesdag. Daar hebben ze een trommeltje van geleend. Met maar een trommeltje is hey. oh. nou? Het is inmiddels bijna droog. Dus, uh, It's almost dry now, so... I hope, you. Yes. No worries. Yeah, <laughs> like the other day, we ah. were under the rain, you remember? In the Moline. Oh, at no. The electronic music. When I was there, there was no rain. Ah. We were the uh, rain were just on the way <laughs> on the way there because no, I was us, late. It was. <laughs> <laughs> <laughs> One moment we were playing under the rain. Yeah. <laughs> um, <laughs> Ja, Radio Patapoe. Ja, Radio Patapoe. ja zeker. Nou, We zijn helemaal bezig. Je bent deze. Ja, joh, al, -air. Dagen, al dagen onaar, dus het uh, gaat hartstikke goed. Alles gaat de hele tijd op, alle stroom, alle batterijen. Ja, maar dat is wel erg, ja. Heb je nou, nee, dat is goed, dan heb ik, uh, dan heb ik alles gebruikt. Dat is waar. Toch? Nee, oh shit. Dat je iets... Oh shit. Oh jee. Oh, yeah. Dat is helemaal niet online geloof ik. Ah, kut, we helemaal niet online. Het is goed dat ik even langs ah, kom, hè? Ja. Want dan is ah, dan het uh... is zo gedoe, want ik moet dat ding houden. Ja. ja. dan moet ik hem erg vasthouden. Het is meer hier vastplakken zo. En dan af en toe aantikken. Oh, er is een magneet. Dat Niet zoiets. Nee, nou, nou, geen magneet, want dat gaat storen. Iedereen, ik ben, er maar op nemen. Ik ben van, Hoe je je tape? je hier tape om deze zo? Hier vastklemmen. Oh tape. Ja. Een tapeje en dan. Weet je wat? Gaan we het hier aan. Zo vast te ja, ik ben altijd ik ben ook altijd zo bezig. Dus, uh, ja, altijd, ik ben altijd, oplos over, altijd oplossingen zoeken. Ja, wow. zo is het. Nou, dankjewel voor deze uitstekende tip. Heb jij toevallig tape bij je? Nee hè? Ik heb ook altijd mijn tape op mijn voorhoofd, maar nu niet. <laughs> ja, ja, ja. Dat was de watervrouw. Um, als die tape heeft, dan is het water. Als jij tape hebt, is het wel water vast, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja. Thank <laughs> you. en maar alles Mede door Komp is Ruimwoord een unieke plek geworden die mensen uit alle hoeken van de wereld aantrekt in de magie van de wasse maar, En dat kunnen we hier vandaag zien. De jongste van deze aanleggen van Ruikhoort, Maarten van der Linden. Zij gaf samen van het begin direct hart en ziel aan Ruikhoorn. In 1975 kwam zij samen met Rudolf Stokkvist in Ruikhoort wonen en waren het tweede kind van de Ruikhoort aangemeten. Op. Zij initieerden de reizen met de luchtbus, met haar kinderen en andere ruimtebewoners. Maandenlang reisden ze door Marokko in India. En tijdens deze reizen waren ze gezamenlijk hebben hebbedienst met de vader-kunstenaars van Rode Raad. Zo weet de ruimte een web van internationale contacten. Een andere zeer belangrijke functie van Margaret is haar rol als gouverneur van de gemeenschap. Tijdens de reizen met de luchtbus. Deze werd werden verspreid door de uitgebreide formaat van Teheran. Deze verslagen zijn een belangrijke bron van de geschiedenis van de gemeenschap zelf, maar ook voor de internationale contacten die vanuit Dubai worden gelegd. Dankzij het feit dat Margot van de hele jarenlang en op zweet, in dagelijks leven, de bijzondere evenementen en de strijd om ruimte wordt tegen opgetreden, van de geschiedenis deze bijzondere weg besloten en bejaard. Thank you. Ik is hier zich met hart en ziel inzetten voor ons mooie Amsterdam en als blijf, het is heel zinvol, als blijf van waardering voor jullie inzetten. Dus jullie hebben we betekend vooruitwoord, maar ook, ook zeker voor Amsterdam. Mic, please. Mic for the band, please. Mics for the band. A little more mics for the band. <laughs> a little more, please. Wherever you are. Midaki Yappy. My relative. Today is a sacred day. celebrate life, each other, love, rebirth, regeneration. It's all here. We've been waiting for you. Thank you for coming. I want to call the ancestors to join us. To. they heard me? grandfather, I call the grandmother, I say today is a sacred day and the last message that we all know is this. Miniiiwi chani. Water is life. So let's celebrate this rain that we have. Let's celebrate the water within us. Let's celebrate the water that surrounds us. Let's celebrate the water that falls from the sky. Let's celebrate the tears of joy that we have when we celebrate de este momento soy parte de este movimiento de libertad soy la revolución de las avenidas por tu dolor se enciende mi valentía somos de todo el mundo y de cada esquina ¡Ah! marea violeta que ahoga la impunidad Y ya ninguna se queda atrás Alerta Por cada una que tu persigues Por cada una que hagas callar Por cada una que tu censures Todas daremos pagar Compañera, viene, escucha Thank <laughs> you. Every time she's with you, she learns a lot. You're so happy. And she's wonderful, by that.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 Is dus het me van alle dat komt. Nederland, land van zee. Dat de kracht straat, jij met je mee. Zee die zee, zee die g. Ze is me van alles wat leeft. la la, la la la la. Nieuw leven. Zij draagt het water, kan weten en wel zij. Neerlandja, vrouwen van Schouwen, akker van Neerlandja. Ik is helemaal een klein met zo, even kijken waar die op koffie Ja, jij hebt veel opgenomen toch? Alles. Kan je het met ons delen? Uh, ja, zeker. Want wij hebben best wel veel ook gefilmd. Yes. Misschien kunnen we dat dan zinken met elkaar. Ja, zeker. Wat is jouw naam? Hans. Is het finish? Yes. En say it's finish. We close the ja yeah, en het een van de voor en de en it. het van de wind en de cutting en de building next to it. en het soorttje van de wind en de cutting en de building en het soorttje van de wind en de cutting en de building next en het van de wind en de en de building next to Ik que vayamos we het la cena. Uh, en daarmee uh, empezar we festival En het festival Я Я Ben, ben jij Wim Hof dan? Of dan nee, niet? ik ben de organisator okay. van het Natural ah, High yeah. Oké, okay, dit we is de niet Natural Wim Hof. High Area. Ja, ja. Maar die is er wel, die is dat. Nee, de dit zijn, zijn, zijn, zijn mensen die opgeleid zijn door Wim Hof. Oh, okay. Het is de Wim Hof met Oké, okay, dus dit is dit is de, okay, het, het, de ijsbad uh, toestand zullen we zeggen. Ja. Het, het ijs is gesmolten denk of niet? Het ijs is nu gesmolten ja. ja. Dus we kunnen oh. beginnen. <laughs> <laughs> maar uh, goed, ogen ja, zijn live op Radio Pazzovoer trouwens. En oh, leuk. Jij de ja. Ja. Um, uh, uh, uh, uh, ja, organiseert deze hele area, wat kan, Dit is, is een soort area. healing area met allemaal workshops. En uh, we hebben ook uh, andere een-op-een oh. -een healings, maar dat is vandaag niet geweest door de regen. Er, uh, allerlei behandelingen, maar vooral workshops. Oh. Allemaal met een spirituele connotatie. Dus ik kom zo niet the trust thank you thank, thank you. you and again if you have any questions any whatever comes up reach uh, to yeah, us. i want to ask you if you all can come to me and give your phone number uh, yeah. then I can you. and pictures for this yeah so then you also yeah but it's uh there was a lot of water i don't think that i can really uh, ja, en dan was je er niet Zo, nou, dit was de ijswap volgens de Methods. Yeah. Um, we zijn laat binnengekomen natuurlijk. We het al om. Ja, ergens voor We kunnen nog even kijken. Ja, kijk maar.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 Kijk, is een goed. Zo, nou. Nou, heb je dan nog hoe, hoe, een mooi... Uh, hoe ha? Hoe uh, uh, heb je nog even mooi op de... Ja, op de radio, geluid op, op, kunnen krijgen, ja, ja. op de... radio, we zijn live ah. op de radio, op radio maar ik ik denk dus wel dat Ja, ik um, oh, Ja, super. Oh, okay. Ja, ik het anders gaan krijgen. Maar... Wat grappig, wat leuk. Ja, um, ja um, ik, Koya en Timo, oh, wij zijn okay. Okay. dus instructeurs voor de oh, Wim Hof methode. Dus... We hebben helemaal geleerd hoe. Een soort uh, manier op manier mensen uh, dus, uh, in ijsbaden kunnen begeleiden met de ademhalingssessies ja. als de voorbereiding. Ja. En uh, dat doen we hier ook. Dankjewel Nienke. Dus uh, ja, het ja, is uh, super leuk om uh, te doen. Ja, het zag er heel leuk uit. Ja. Ja, echt, uh, en en, iedereen, en heeft iedereen heeft het gedaan. Ja. Uh, oh ja, shit, die wind, we oh, even ja zo ik dragen? ga heel oh, even, even, oh, even Oh ja. Oké, okay, ja, die is druk bezig met. Oh uh, ja hersteloperatie oh, en nou um, ja als we zo staan dan gaat het goed nee um, waar waren we ja, ja. oké okay, dus, uh, dus iedereen is in het bad geweest het, uh, ja iedereen ijsbad. is in het ijsbad geweest zelfs okay. mensen die het van tevoren eigenlijk erg koud hadden want het weer ja. is natuurlijk niet ja. dat je denkt ik wil uh, wel wat afkoeling nu uh, ja. Ja, iedereen was al een beetje nat, denk ik. <laughs> iedereen was al een beetje nat en een beetje koud. Ja. Um, en toch maar de kleren uitgedaan om ja, in bad te gaan. Uh. Ja, de ademhalingssessies <laughs> zijn een goede voorbereiding. En dan doen we ja. dus oefeningen om het lichaam uh, op te warmen ook. Ja. En, uh, ja. en dat gaf iedereen ook kracht. Ja. En, uh, dus het is eerst opwarmen. Ja. En dan uh, in bad? En dan, weer, dan weer opwarmen. opwarmen. En dan weer opwarmen. Ja, ja dus, dus het laatste klein klein wat je naast net naast, hoorde, ja. dat was hè, dus de ultieme opwarmoefening ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. Okay, ja. Dus ik heb wel ja, een gemeene opwarm oefening. Dus ja. Het de eerste deel was een beetje. Nee, uh, misschien morgen verlaagd. weer. Ik ben er elke ja, dag. Elke dag? Ja, elke dag. ja, ja morgen okay, om half vier. En dan alle dagen om half vier. Oké, okay, nou, dankjewel. Ja? Oké, okay, doei. doei. Zo, dus uh, ja, morgen en overmorgen elke dag uh, watertoestanden, uh, waterhelling, uh, met de uh, methode. Uh, even kijken wat er verder nog gebeurt hier. Misschien kunnen we even naar binnen. In een uh, toekie, maar dan moet ik wel mijn schoenen uit. Oh kijk, niets aan de klompen. Er gaat hier vast iets gebeuren. Maar nu nog niet. Dus ik was even met de van dus twee mensen er binnen die uh, met elkaar aan het praten zijn. Hey! Nou wat grappig! Ben je... Ja, we zijn live op de radio. Op Patapoe. Ja, wat doe jij hier? Nou, wat tof. Ik ben hier aan het rondhangen. Ah, oké. Okay. Ja. Heb je, je hebt geen water, uh, ijzerpannen water. Ik ja, heb dat niet gedaan, nee, ik denk ook niet dat ik dat ga doen. Maar ik vind het komt wel leuk herkantie. dat het er. Er huh? komt nog herkansing, morgen en overmorgen. Oké. Okay. Ik ja. zag er heel leuk uit. kan ook uit. niet meer nu. Dit wel, nou, nu een nee. het is nu afgelopen. Ja. Dan morgen doe ze weer. Ah, ik vind het wel leuk. Het is een hele ceremonie. Je wordt eerst opgewarmd, en dan ga uh, je het bad in, en dan ga je weer opwarmen. Oh, oké. Okay. Ja, het niet, dus je komt er niet liggen. koud uit. Nee nee, nee, nee, Dat is fijn. Ja, dat weet ik weet niet ja. of je het net gehoord hebt, maar er was uh, OE A met z'n allen. Oh, nou ja, dat was er nog <laughs> niet. Dat was de, de laatste <laughs> opvarm. Ja, maar uh, oh, heb, je al wat, uh, heb je al wat gezien hier? Heb je iets... Uh, een stukje van het bandje. Het, het bandje? Het, maar ik heb nog steeds het gevoel nog, dat ik nog net het ben kwam. Het bandje wat daar speelde. Ja, de de mensen optocht. op de radio horen niet waar ik naartoe wijs. Maar, nee. <laughs> um, maar van de optocht, dus. Uh, ja, een stukje de... van de optocht en, en die net stonden te spelen daar. Ja, ja, ja, toen kwamen ze terug uh, van, oh, ze van het veld. Toen was een waterceremonie uh, uh, geweest. Was, uh, okay. uh, ja, ja ik was onder. vooral aan het, uh, uit, aan het uh, opdrogen bij het vuur. <laughs> oh, opdrogen bij het vuur, wacht even. Ja, waar, ja, de fiets toch hierheen was nogal. Uh, ja, het. ik ja. ben halverwege gestopt uh, bij Slotendijk. Oh, maar je bent uh, wel... Ik heb de bus maar genomen. Oh, want, uh, de bus genomen. Ja, ik ben vanaf Sloterdijk gekomen. Ik toen ik op De ja. Buienraad beloofde steeds dat het droog zou worden. Maar, uh, nee. Ja, morgen? Het werd steeds water. Ja, morgen. Ja, morgen, morgen ik, ik... ik hoorde het wordt morgen 25 oh, graden. Oh, lekker. De zon en alles en zo. Dus ja. Morgen ja, ik vind de, de temperatuur feest. niet zo erg als het maar niet te veel regent. En andersom, ja, nee, de regen regens, niet zo erg als het maar niet te ja, koud is. Ja. Nou, ik denk dat het komt door de, door de, door de watervelden. Er zijn waterbeschermers. Ah. En die hebben volgens mij het water uh, opgeroepen. Oké. Okay. Ja. Dus die hebben een soort zondvloed over ons heen uh, laten komen. Ja. Nee, ik denk niet. Maar... Het is wel Ze vertelden maar... vertelde dat uh, zodra ze muziek gingen maken was het droog. Dus ik denk dat ze de hele tijd mag gewoon muziek moeten gaan Dan maken. moeten ze gewoon de hele tijd door muziek maken. En als ja. ze daarmee stoppen moeten we ze even ja. aan hun oor trekken. Ja. Maar vuur is, wie um, kan oh, ja. Ik heb wel een vuur gezien, maar ik weet niet meer, oh shit, er komt die wind weer. Um, ja, je hebt wel een mooie dode fret op je microfoon. geval. Ja, maar het is toch, toch een paar ja, ja, dan, dan, vuur, die kant dan vind je ook. Ik, ik wil wel wel nog vuur. even weten waar, waar, uh, waar verheug jij het meest op uh, tijdens deze rondje Oh, alles. 23. Alles. Alles. Ik verheug me op alles. Dat vind ik een beetje te veel hoor. Vind je dat te veel? Dat vind je niet iets specifiek? Nee, dus nee. ik heb wel het programma even bekeken en er zijn ja. een paar dingen maar, die ik wel ze wil niet? zien. Want ik, uh, ik heb hem nog niet en ik kan niet steeds op. De oh jij kreeg kijken. hem in de mail. Uh, van de week. Oh God, jij hebt natuurlijk een kaartje besteld ofzo, zo. Ja. ja. Uh, dus ik had wel, er waren wel um, een paar dingen die ik wil zien, maar verder gewoon. Ja. Gewoon, hier zijn. Hè? Al die dus leuke het, uh, dingen ineens dat, jou tegenkomen ja, hier. Ja, Dat, dat soort dingen. Uh, gebeurt zoveel dat hier. Dat is veel dat leuker is dan niets uh, uh, plannen ja. of ja. Ja. zo. En hey, ga je de hele tijd hier zijn? Ja, hele weekend. Hele weekend. Ja. Jij ook? En je hebt een tent, ook? Of je wilt kamperen? Nee. Of uh, nee, ga je? Maar ik ga je... bij Sloterdijk dus steeds uh, op oh, de Oh, gaat lekker uh, weer pendelen. Op de ja, racefiets. Ja, ja. is Er eigenlijk ook pendelbussen zo. Want, uh, jij hebt weet ik niet. Officiële informatie? Ik niet. Nou, zover <laughs> rijk mijn informatie ook Nee, niet. Ja, je hebt een ticket gekocht, toch? Dus ja. Dan, heb je, dan krijg je. Ja, ook, ik kreeg uh, wel een mailtje, maar ik, ik weet niet of ik. Volgens mij heb ik. Ik kreeg, ik kreeg die mail en toen dacht ik, oh, programma, even kijken. Ja, ja, ja. En toen verder heb ik niks gecheckt. Nee, nou ja, ik ga, ik ga toch niet weg. Dus, ja, het echt Staaf jij hier? Is. Ja. Ja, fijn. Op de camping? Nee, nee, nee. nee. Ik heb een uitvalsbasis, gelukkig. Dat is fijn. Ja. Ja, ja, dat is heel fijn, ja. ja. Met een echt bed... En echte elektriciteit. Ja, oh, oh. alles weer oplader. Dat goed. Ja, dat moet ook wel. Ja, lieve luisteraars, al die onzin is allemaal heel belangrijk voor de radio. Ja, maar wat goed um, dat je zo live bent dan? Met, heb je dan zo'n app of zo? Cool Mike. Wow. Super makkelijk. Als je dat eenmaal geconfigureerd hebt, dan je druk je op een knopje en dan ben je live. De mic en je bent live. Geweldig. Nou ja, het is wel belangrijk dat je er echt van aan hangt natuurlijk. Ja op je telefoon gebruikt. Ja. <laughs> dus. Dat is waarschijnlijk minder ja. goed. Ja. Nou, ey, ik wens je heel veel plezier. Jij ook. Tot. En, uh, uh, ja, kom je ooit tegen? Kom, kom je wel weer tegen? Maar, Dan heb ik weer updates uh, even, Over updates. updates. Ja, ja, ja, dat is een goed idee. Ja. Cool. Ja, okay. dus, Tot Jil. later. Hoi jij? Uh, nou, we gaan dit jurkje even overslaan. Nu, denk ik. Um. De meer is nu alweer is. dat is ook ja, ja, dus. zo. op ijsbepalen of Ja, dat is. Ja, dat ik Ja, dat is. Ja, Ja, dat is. Ja, Ja, Ja, Ja, dat is. Ja, Ja, dat Ja, Ja, Ja, Ja, dat kunnen we nog even, heel even praten? Ja, ja. Okay. Uh, nou ben ik je naam weer vergeten. Eduard. Eduard. Ja. Dat hebben we nog niet gedaan. Nee, dat je het nee. nog niet gedaan. vandaar dat ik hem vergeten was. Nou ja, niet vergeten natuurlijk. Maar, Edu Art. Eduard. Eduard. Ja. Edu Spatie, Art. Oh je bent met een Spatie. Ja, ik heet gedoopnaam Eduard, hoor, met een D. Oké, okay, maar. maar je, oh, ik ga even hier. hier oh, iemand zei, maar, oh je bent Bens. echt een educatieve kunst. Je kun je, je kunt jezelf Eduard noemen. Ja, dat, dat heb ik erin maar, gelaten. Maar doe jij dan ook uh, taaltoest? want dan ben je ja. dan ook van de spatie. Ja, ik, ik hou echt van taal, Sorry, dus, ja. naam, Ik naam Eduard is mij gegeven door Theo Klei hier al hier, draaifond. Hier oh, serieus? Ja. Oh, wow Ja. Oh, wat, nou ja, dan voel jij je ontzettend uh, vergrond, denk ik. Ja. ja. Dat was wel heel leuk toen, ja. Ja. Ja. ja. ja het, is, het is nu echt even niet te doen met die wind. daar nou, nu is het oh. minder. Maar ja. uh, vertel nog even, want uh, welke tenten horen dan bij de, Nou die, het de die, Natural High dat ook de Natural High Area? Er zijn echt deze drie, die twee Urds ja. en die Tipi. Okay. En daar uh, er worden er workshops in georganiseerd. Ja. Eigenlijk healing. Nou, Oké. Okay. Ja. En dat gaat uh, het hele festival door? Uh, ja, tot en met zondag. Maar niet s'nachts. Nee, we dus, hebben een hey, dagprogramma okay, ja. tot, tot acht uur. <laughs> Oh tot achter, ja. oké. Okay, dus vandaar kunnen we weer een ja. beetje relaxen. Maar ja, ja, ja sorry, ja, dit heeft gewoon echt even geen niet zoveel zin met die wind allemaal. Nee, okay. Nou ja, dus uh, gedurende het hele festival uh, kan er hier geheeld worden? Het hele festival kun je hier naar workshops toe, allerlei soorten maten. Ja. Maar er zijn ook uh, masseurs en mensen die andere behandelingen aanbieden als Reiki. Maar daar moet het weer iets uh, okay. voor opknappen, want uh, die zitten wel in de buitenlucht. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Buiten die, uh... Nou, ik hoorde dat het morgen 25 graden wordt. Ik moet het nog zien. Nou ja, we zullen het zien. We zullen Toch? het zien. Ja, ik wil uh, voorlopig. Ja. Uh, zijn we hier gewoon is het lekker ja. droog. Een beetje windig, maar, uh. Ja, nou oké, okay, dankjewel. En uh, ik, ik kom een keer terug als het windstil is. Doe <laughs> ja. maar. Ja, je bent van harte welkom. Ja, dankjewel. Uh, goed, nou dan gaan we nu de healing area wel eens verlaten. Kijken wat er nog meer gaat gebeuren voor... uh. Er is een cirkel. Oh, hier is een cirkel aan de hand. Mag ik jou, uh, mag ik jou heel vreemd verstoren? Nee, ik, uh, mag ik jou even storen? Ja, even. Heel even. Hey, wat uh, je bent een cirkel aan het maken? Ja, en daar Vertel komt eens. een labyrinth in te liggen, een waterlabyrinth. Een, oh, een ja. water, oh, je gaat alle regen vangen en dan uh, in een labyrinth stoppen. Ja, ja. ik heb uh, daar een kist met blauwe flessen staan Oké, okay. en die worden gevuld met regenwater. Okay, Dat ja. is genoeg. Oh cool, ja, ja, ja, wel <laughs> aardig voorraadje nu denk ja, ik. Precies, uh, precies. Maar hoe, uh, hoe gaat dit? Uh, oh, een doolhof. Nee, een, een dolf, daar zoek je de weg in. Ja? En een labyrint is een pad dat je loopt naar het midden. Ah, en okay. dat is het verschil tussen een labyrint en een dolf. Ah, okay. Een labyrinth staat symbool voor je levensweg. Ah, ha? Oh, ja. zo. Nou, dat is ja, mooi zeg. Het is een eeuwenoud symbool. Oh. Wat op allerlei verschillende plekken in de wereld andere vormen heeft gekregen. Oh. Um, en dat maakt het zo mooi. Ja. Een mooi symbool, een krachtig symbool ook. Okay. Ja. En je hebt ook een uh, rondje op je... Ja, klopt. Net de van de ceremonie van. die we gelopen hebben van de... Oh, ja, je was bij de... Ja. Bij, de bij de fanfare. Ja, mooi, hè? Ja, ja, ja, ja het heel... heel mooi, ja. Ja, ceremonie, ja. ja, ja, ja, alles was aan elkaar gekoppeld ja. en gevlochten. Ja, ja, ja, ja, dat was ja. heel mooi. Shit. Ja, de wind. Ja, de wind. Ja, Nou, ik, um, wanneer uh, is het, is het labyrinth hier? Ja, het labirint, ik, Nou, ik, ik hoop dat het morgen in de loop van de dag uh, klaar komt. oké. Oh, okay. ja. ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat ja, eruit gaat super zien. super. Nou. rustig een rustige keer kom terug. Ja, leuk. dankjewel. Tot later. Succes. Uh, ja, uh, vliegtuigen en wind. Uh, ja, vliegtuigen, wind, alles. En de molens draaien ook weer. Uh, nou, oh, we hebben een hele mooie handige plumpkant hier, kijk niet. Nou, hier is de tipi. Hallo! Hallo! Wat horen jullie bij de tipi? Of ja. uh, we uh, gaan ah. hier een breathwork-sessie uh, geven. Yeah, Hallo! Een um, breathwork-sessie gaan we Een breathwork-sessie gaan we geven. Ja, adem, ademhalen. Oké. Okay, dat, uh... dat doe je de hele dag natuurlijk, maar dit op een, ja, ja, ja, ja. Op een andere manier. Ja. Nou, de adem wordt wel een beetje afgesneden door de enorme wind op het algemeen. Ja, dat, uh, dat klopt. Ja. Maar, um... ja. En door de kou ook soms. Ja, ja, nou ja. Dat valt mee. Het is gewoon een kwestie van bewegen, toch? Zo is dat. dat is wel, uh, ja. um, daar lagen net zelfs mensen ijswater daar. Ja, dat zag uh, ik. Ja. Ja. Ja, dat heeft ook met ademhalen te maken. Ja, dat kun je precies. doen door ja. juiste ja. ademhalen. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar uh, vertel, leg eens uit, wat uh, uh, dus ademtherapie? Ja, dit is, uh, dat heet, het heet verbonden ademhalen. Dus okay. dat je geen uh, uh, pauze laat tussen de in- en de uitademing. Dat je die eigenlijk aan elkaar verbindt. En daardoor kom je in, uh, uh, breng je meer zuurstof in je lichaam dan je lichaam gewend is. En uh, ontstaat er uh, een proces van heling. Okay. Dat is wat ze ademhalen doen. Ja. De, nou, maar lijkt dat dan, lijkt het dan op uh, wat uh, Wim Hof doet met heel kort? Ja, dus ik denk, dat, dat, ik denk dat Wim Hof aan. een soort de baanbreker geweest is voor de wegplafheid om adem, uh, het ademwerk uh, ja. heel toegankelijk te maken. Ja. En hij combineert daar dus kou aan, uh, aan vast. Ja. Ja. En wat wij meer doen is het uh, echt het zoeken of het zorgen dat uh, zuurstof heeft de, de hoogste trilling heeft. Het gaat over energieën. Oh, okay. en, uh, en in je lichaam zitten uh, ja, allerlei dingen opgeslagen. van je jeugd, of van een uh, traumatische ervaring. of je bent een ja. keer van je fiets gevallen of wat dan ook. En ja. dat slaat zich allemaal op in je lichaam. Ja. En door meer zuurstof in je lichaam in te brengen. Uh, wordt dat eigenlijk weg of losgetrild en, uh, uh, en, en opgeruimd, zo zou je het kunnen zien. Oh, nou, nou, briljant, ja. Ja. ja. En uh, met hoeveel mensen tegelijk met uh, we? gaan Zijn waarschijnlijk uh, voor een mens of 10, 12, zo'n beetje. Oké. Okay. Ja, en dan drie begeleiders. En dan zit je in een cirkel in de toepie ja. en ja. dan is er iemand in het midden of iemand? Uh, ja, we zijn met één iemand die het leidt en twee extra begeleiders ja. uh, en die, uh, yeah, die, die, uh, die bouwen de ceremonie, zeg maar. Oké, okay. het is echt een, echt een ceremonie? Ja, het, echt een, ja. Uh, ja. En het begint ook met het zetten van intenties en uh, wij doen er ook nog drukpuntwerk bij, dus dat je ook nog zeg maar, in de verschillende energiebanen in je uh, okay. lichaam extra uh, druk zet, waardoor dat nog meer uh, makkelijker loskomt. Ja. Ja. Nou, ja, ik uh, ja, vind het wel mooi. oh laat heel uh, het klaar ongeveer? Uh, ik, uh, volgens mij is het een uurtje, dus ja, oh, acht okay. uur. Dan kun je zien Dacht hoe iedereen hoe relaxed ja, iedereen hier uitkomt. Ja, komt. Uh, Ik ja. kan acht uur weer terugkomen ja, om ze ja. op te vangen die, uh, ja, toch die, toch die geheeld zijn. Ja, is exact. Ja. ja, een stukje oh. weer in ieder geval. Ja. Nou, ik ben heel goed. Dank je wel. Ja, heel graag gedaan. Gaan en uh, nou, succes. Gaat lukken. En uh, is het gedurende het hele festival, ga door, uh, wij doen dit zo... vandaag ja. uh, en op zaterdag is het in combinatie met een aesthetic dance. Dus dan doen we eerst breathwork oh, en dan een aesthetic cool. dance. Ja. Zodat je lekker helemaal open staat ja. en dan uh, ja. Ja, kan gaan dansen. Oh, dat, is ook, dat lijkt ook wel, want dat is de natural high uh, ja, precies. Ja. dat is feitelijk. Oh, ja. ja. Doe je dat ook toch? Ja, ja. ja. ja absoluut. Ja. En uh, dit, uh, deze, dit type ademwerk brengt je ook echt wel op een hogere ja. staat van bewustzijn. Ja. Dus die combinatie is heel mooi. En dat zaterdag, is morgen zaterdag, zaterdag. Uh, om 6 uur. Zaterdag om 6 uur. Ja, staat zaterdag in okay. het programmaboekje. Breath Static. Oké. Dat is zo mooi. Ik, <laughs> ik heb dat boekje nog niet. <laughs> okay. Waar had waar, je waar jullie vandaan? Uh, ik heb uh, hem online misgelopen. Ik heb hem online, maar ik heb ook ergens een, ja. uh, een kraampje gezien met de boekjes. Oh, programmaboekjes. <laughs> nou, ik ja. ga op zoek naar een kraampje. Helemaal goed. Dankjewel. <laughs> Fijne avond. Hoi hoi. Zo, nou dat was uh, Breath. Uh, breath Work. Dat is in één uh, uh, van de twee, drie, typisch, de middelste van de drie. Bij, tussen de blauwe en de rode vlag kun je dat vinden. En dan bij de roze vlag is uh, de watertempel. Nou, daar zijn we al uh, geweest. Gisteren? Oh, nee, nee, ja, gisteren. Uh, nou, de deur is een beetje dicht, dus daar gaan we nog niet uh, kijken. Dan komen we komen bij uh, nog een beurt, bij de gele vlag. Kijk wat hier uh, aan de hand is. Hallo. Uh. Nou, hier is helemaal niks aan de Oh, hier staan de instrumenten van, uh, van de parade van mensen. Dat Waarschijnlijk dat dat dat dat dat dat even in de rug plaats hey Hé, hallo. Uh, nou, dat was een kort gesprek. Uh, bent, ja, dat gaat bij de een toepie. even Deze. Oh, het is hard, right? oh, yes. een luchtbus. een luchtbus, het oh, een bus. is Oh, Hoi. Uh, ja, we zijn uh, live op radio Potterpoen. Uh, heb jij zin om uh, iets te zeggen? <laughs> heb je een vraag dan? Uh, nou, uh, uh, wat doen jullie hier? Wat ik begrijp dat jullie ja, van doen, de ADM zijn? Ja, ja we doen een theaterprogrammering. Uh, ah, ja. oké. Okay. Jullie regelen ja. de programmering? Ja, ja we, we doen dit doen. veld, dus we organiseren dit veld met de theatershow's. Ah, oké. Okay. Ja. Heb je en, nog tips? Nou ja, helaas, door de regen hebben we het programma van vanavond hebben we moeten verplaatsen van naar de tent. Dus de ADM heeft een, een voorstelling gemaakt. Ja. Uh, speciale voorstelling. Ook voor uh, 50 jaar wordt, En die gaan we dus vanavond in de grote tent doen. Okay. Omdat het regent. is. Zet die uh, corona tent ja. op zo? Ja. Okay. En vanaf morgen um, zijn we hier al met een uh, ja, gevarieerd uh, theater. En dat is dan uh, hier buiten ergens. Hier. Ja, hier daar. Ja. O oh ja, nou ja, soms. Ja, dus, uh, <laughs> ja oké, okay. ja. en uh, hoe heet het? Is het een naam? Ja, we hebben verschillende voorstellingen. We hebben oh, okay. ja, een heel programma, een heel internationaal programma eigenlijk. We oh. hebben een show uit Dublin, we hebben mensen ha. uit Engeland, we okay. hebben een show uit Berlijn, een Amerikaanse show. Dus het is een heel internationaal uh, programma wat we hier en uh, het is. Uh, uh, yeah. Comedy en performance act en uh, circus. Ja. Acrobatiek. Oh. Oké. Dus, uh, ja, wat ze de het Ze waren Moeite waard. waard. Ja. Psst, sorry, ik word even gestoord okay. hier, maar dankjewel. <laughs> ja, nou. En uh, nou, ik hoop dat het 25 uh, graden wordt morgen. Ik hoorde iemand het ja. zeggen. Dus, Als het uh, maar droog wordt. Ja, precies. Ik bedoel, uh, ja. ja, dan gaan uh, een dat maar nee, ja, dat is een kwestie van bewegen. Nou, dankjewel ja. en uh, ja, ja, succes. succes ah, daar is het bord met, uh... Ja, omdat we er hier zelf naar. Ja. De, oh, de deur, de deur bewegen. Oh okay. ja. Hey, hallo. Is het echt uh, te hard Ja, uh, <laughs> Oh, ja, als je hand ziet, vraag of je wat luider kan uitsturen. Luider, ja. Nou ja, dat is heel gek. Gisteren ging deze helemaal uh, omhoog als ik uh, hier omhoog was. En nu? Ja, uh, ik krijg een heel veel, op, veel omgevingsgeluid. Ik even. krijg hem niet omhoog. We zitten ver met de zitten een beetje met al die herrie door. Ja, Nou, schreeuwen de mensen niet bij, wil niet wel. Bedankt Oké, maar ga jij ook nog PSEM doen vanavond? Ja, zeker wel. Ben ik ben dan. Van hieruit ga jij. Niet? Ja, ik ben toch hier, dus ja. waarom niet? Ja. Nou grappig, nou, dat is leuk. Ja. Ja. Dus jij gaat hier een beetje vlag doen dan ofzo? Of, uh, ja, dat weet nog niet. Stellen, of, ja uh, okay. dus Heb je die waterceremonie gezien ook? Nee, die ik is eigenlijk dus we in de rij staan en het regen uh, Moeilijk, ja. moeilijk. Ja. Dat was een hele leuke waterstirik. Daar heb jij even van je... gedaan. Ja. Ja. Dan kun je terug luisteren hè? Op ja. het archief van Potter. Heb je hem nu harder met, gezet? Uh... Nee, ik kan, hem, ik kan hem niet harder krijgen. Ik begrijp er helemaal geen ene foktief van. Oh, moet je misschien uh, even overleggen met iemand anders? Want ik ben ook geen technische dienst. Hoor. Sorry? Ja, nee, maar ik kan niet communiceren als ik aan het uitzenden ben. Ja, je kan met Bart communiceren als ik nee. hem bel. Oh, als jij hem belt. Ja. Oké, okay, ja want ik heb.. Uh... Zal ik hem bellen? Wacht even, ik wil je je even, even kijken of ik hier iets kan doen. Room for improvement. Je moet er een uur uitzenden man. Ja, nee, ik zie nergens een, een in de settings iets waarmee ik het geluid harder opgeef. Dit is een lo lo lo locus hè of zoiets. Is uh, het? Uh, oh kijk nou is hij harder. Kijk nou! What the fuck joh, opeens gaat hij harder. Ja. Als het goed is, gaat hij nu harder. Ja, ik begrijp er helemaal niks van. Ja, hij is heb... goed. Ja, ja! Ik heb, ik heb daar niks mee geteld. Oh. Hé, hey. oh. oh, wacht. Ik zit, ik zit <lacht> ja. Dan moet je even die kop er eh, voorzichtig niks aanraken. Oh, wacht even. Ja, ja. Hé, hey, Bart. Bart? Ja? Nou, ik begrijp er helemaal niks van. Nee, nou ja, maar ik, ik was dingen aan het proberen, maar ik heb niks gedaan. En toch is hij nou harder. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Maar uh, nou, alles is goed. Ja. Um, sorry? Vliegtuig. Fauze. Ik hoor alles tegelijk. Nu. Ik weet het ook niet. Uh, maar kijk, als het goed is, dan is het goed. She's je, radio, man. Wat? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, nou ja, goed, nogmaals, ik begrijp het niet, dus misschien dat hij straks weer, uh, nou ja, oké, okay. maar uh, gaan we nog bellen, gaan we nog bellen straks, toch, ja, oh ja, ja, hoe, nee, ik kan niks als ik live ben, ik kan niet communiceren, Oh shit ja, natuurlijk. Ja, <laughs> ja ik ga niet op PCM heen uh, jekkeren. Oh. Um. Oh. Ja. Ja. Um. Ja, maar ik kan ook gewoon stoppen met uitzenden en dan gewoon alleen maar opnemen. En dan kan het uh, later nog weer uitzenden of zo, weet je wel? Dus. Uh. Maar volgens mij, kun je, volgens mij kunnen jullie mij er gewoon uitdrukken. Zo ging dat in ieder geval vroeger wel. <laughs> wat zeg je? 50 jaar geleden. Oh ja. ja. Nou, we gaan het zien. Uh, ik zorg dat ik rond achter een beetje bij jou in de buurt ben. Hey, zit je dit nou allemaal uit te Jo, Ga, ga even wat anders doen joh. Ga even. Ga uh, die zit gewoon af te luisteren. vliegtuig. Oh, oh, oh, oh. Ja. zie nou ja, ja, ik realiseerde me dat helemaal niet. Ik ben met mijn kop ergens anders bij, weet je wel. Luisteraars, uh, welkom bij uh, de techniek. Hè? Um, nou, ik moet hem nu zelfs een beetje terugdraaien, want hij gaat te hard. Nou, ja. Oké, okay, Jo, je wordt van harte bedankt. Uh, wij wij moeten ergens uh, afspreken, om 8 uur. De feiten, oh, bij het Amara. Is het is wel tien over zeven, um. maar uh, ik, ik, ik ga een Jitsi, denk ik, met Bart. En ik heb beperkte ja. batterij, oh, dus ik shit. ga niet op neerdoen. Heb je wel een layer bij je, of, uh... Ja, maar ik heb een snoertje niet bij me, dus oh. Wat is het? Het is een, dus een S9, Samsung ja nee maar wat gaat erin en, uh, oh ga vier SB vrije ja zo ja, ja. twee kanten op kant op maar ja, ja. Uh, die heb ik. je je bij? Uh, nee maar die heb ik in mijn buitenlanders ja Kun is je het even het ja, ja. Uh, uh, uh, oh ja oh ja oh ja oh ja oh ja ja uh dat kan. Maar dan moet jij even dus ja, dat is goed. <laughs> En Dan zet ik alles uit. Ja, dan ga jij de uitzending ook nou, overnemen. Om en om, ja, ik neem de zo. microfoon en dan neem jij nee, mijn telefoon. Moet je vasthouden zonder iets aan te raken. Want hé, hey. oh. Oh, ja. kijk, hier zitten oh. knopjes die moet je Mag hem wel aanraken. zo vasthouden. Nee, hey, niet. Oh. is een ja. touchscreen. Ja. Ook van onderen, zoals ik hem heb nu. Zo, hier. Dit stuk is veilig. Ja, toch? Zo. Ja. Oh ja, en dan wou nog ik zal hem niet in het water leggen. Dan heb je ook nog een koptelefoon hier aan hangen ja. hè. Oh shit, dat moet is niet echt. Ja als je als je wil. We are all part uh, of the universe. <laughs> oh shit, ik wou nog iets doen. Als ik hem uitzet gaat hij sneller right. met opladen. Dat is misschien wel zeker. Nou in ieder geval zo ja. Het is een turbo lighter. Misschien werkt dat toevallig Ja, wel. fantastisch. Dat ik het maar niet vergeet. Het is wel een beetje weer benzine. Well. Zo. Zo hoor. Zo. Nee, ja, ik wilde hem zo. Ja, ik had hem. Oh. Ik had hem op een gegeven moment. Had ik hem... Zo, zo met één hand. Oh, nee, ik weet niet meer hoe het was, maar ja, nou ja, die pakken we gewoon hier zo. Ja, hier ja, is het ook zo. Gaan deze? Cool. Ja, dan zit je wel weer uh, bij die vuurplaatsen. Ja, oké. Hier hebben we 20 minuutjes bij eten en dan uh, checken we die uit. Dus is die? Uh, oh ja, die Ja. gaan uh, ja, meteen naar de foto's op de dan heb ik jouw uitzending overgenomen. Ja. <laughs> Oké, okay, de uitzending wordt nu even overgenomen door, uh, door Commandant de Malaria. Je commandant de Malaria. <laughs> Kijk uit de blubberoon. Hoppa. <laughs> ja, het is, wel, het is net uh, Ecuador hier. Ik volg jou gewoon, nou, ik volg jou. Ja ik ga gewoon lekker lullen met die Oké. Okay. En dan zie ik je zo... Uh, oh, bij dit vuur bedoel je? Of, uh, ja, hier wel. Ik ga het, uh, het eten uitdelen. En ik heb het hey, keihard gekocht. Kooltje brood. Oh, nee. op, oh. <laughs> Whatever, <laughs> daar ben ik. Hey, Oké. Okay. Okay. Ja. Nou, daar gaan we lepels <laughs> en pannen en... We wel een beetje lullen met. Joh? Ja, ja, <laughs> ja. hoe hoeven jullie aan de mensheid. In andere handen. Met andere oeren go for it right <laughs> Mag. Hoeveel punten? Minderie! Nee, wat is je grootste leugen, Henk? Wat is jouw smerigste daad ever? Ja, ever. Oh. Ja. Maar, maar gaat het dan om uh, dat je niet puur bent en dat je iemand iets aan hebt gedaan? Ja, het gaat om de, de antithese. Om de antithese? Ik keek Uber. Wat bedoel je daarmee? Gewoon het aller-smerigste tegenover het allerkeurste. Als je niet weet dat het een is. Ook niet weten wat het aller smerigste is. Ooh. En andersom. Kijk, kijk, kijk. Logisch toch? Ja, logisch. Zeker logisch. Ja, van de krant, vrouwje van de radio. We gaan ons eigen nummer gaan maken. Op oh, dit, dit. Oh, oh. Mannetje van de radio, Vrouwtje van de krant. Yeah, well, the drop it. En? Ja, vel? Ja, ja. Mooi, ja. ja okay, even wel in? Ja, wel, ja. well, toch. Maar wel. Uh, okay, heerlijk naar oh, mijn zin, heerlijk ja, naar mijn ja, zin. Oké, okay, okay, cool. Hebben ja, ja, ja, ja, goed? Heen. Hey, wat vind jij? <totst cheers> Hoi. Hallo. Zeg het ook? moeder. Een jongens. wat zei die? Floor. Ik ga naar de beat. Ik hoef je zo te schreeuwen. Oké, okay, sorry. Ik, ik zie me, niet. Ja, dat snap ik wel. Het, het spijt me. Het spijt me. Kan ik verder praten? Oké, okay, zou ik jou wat vertellen? Kijk goed in mijn ogen. Ik ben Niels Christus. Heb je hem? Geef je akkoord? Ik hoor muziek en ik hoor mensen. En ik hoor de trilling van mijn eigen voorhoofd. Hoorde ja. hoor je ook wat ze zei net? Ja. Zijn ze dan? Uh, ik zie al allemaal ruis. Allemaal ruis? Ja. Maar mooi. Ja, goed hè? Dat... Ik, zie ik, ja. ik zie allemaal ruis. Ja, ik zie ruis. met een luisteren Ja hoor, maar ik ben nu niet tegelijkertijd aan het luisteren. Hoe bedoel je? Nou, ik ben nu hier. Je ja, luistert niet op naar het nu? Oh, ik luister naar het nu, ja, dat klopt. Mira, eh uh, er is één uh... Mira. Hoi, ik heet Mira. Dag Mira. Hallo. Hoe ja. jou? Hallo Jo. Hallo Jo. Ik ben uh, erbij gelapt voor deze speciale uitzending. Ik ben, uh, van... Uh, de der mensheid. Ah. Eigenlijk zit mijn telefoon vast om 8 uur. Oh, nou dan wachten we nog even. Maar mijn telefoon was een beetje leeg. Dus ik moest even opladen. en Nou is Hans bezig, van Gloria der mensheid, om mijn telefoon op te laden. Maar moest ik zijn microfoon vasthouden. Het is okay. verwarrend als altijd. Ik ken Hans. Ja. Ik weet niet precies waar zijn station is, maar hij moet er ergens rondhouden. Maar ik ga maar vast in de rij staan om te kijken. Ja, maar dit is de rij. Ja, dit is de rij. Hele gezellige rij. Hele gezellige rij. Hele gezellige rij. <laughs> ik begrijp het niet. Nou ja, we zitten samen in een rij. Dat is een verbinding. Ja, nou, na 20 minuten zou ik toch wel hopen van wel. Maar ik vind dat verbinding een niet. Oké. Okay. Het is net verliefd. Nou ja. Oké. Okay. Of geneeskunde. Maar als het de hele tijd verbonden moet worden, zal er wel iets verbroken zijn. heb je andere associaties. Identiteit. Nou ja, in 20 minuten heb je het wel ergens over. Ja, eh, ja, ja. Ik zal er even gaan beginnen voor te dringen in de rij. Dat is uh, stiekem Oh ja? Oh ja? Oh, daar ja. Oh, Daar oh. is mijn eigen Nou, ja, daarvoor. Nou, ja, drie, drie. Oh. Die stoelen verder. Ik melden dat ik er ben. Ja, ja ik meld mij me even. We ja. zijn nu live in de uitzending. Want ik aan. heb even mijn telefoon ingeweld voor een opladertje. Ja? En dan ben ik even lid van de en Mensheid. Ja? En ik sta eigenlijk drie stoelen achter u. Ja. In de rij. Ja? Zodat we wachten op het eten. Ik dus kruipt u voor eigenlijk? Ik, ik meld mij me even zou weer naar op zijn. Nou oh, ja. ja. we wachten op het eten van uh, ja. wat er zoals je ziet spectaculair uitziet. Ja, echt ja, een tijdperkelijk wel hè. Bijna. Nou. Je ziet, uh, 20 potten, ja. die ziet eh altijd potten. in volgorde van groot naar klein. Ja, en daar komt... Het uh, ja, ligt allemaal vuur te branden. Ja, ja dat even... ja. okay, is een Kijk, oké, Kijk, dat is gewoon En beetje Dikke Kijk, ik heb ik Ik word al bezig trouwens, ik ja, krijg dus. ja. een enthousiaste reactie. Hey. Zijn Hello, is het er... een beentje Ja. Hallo! En jij echt in blijde verwachting. Ja. Yes. Ah. Weet jij ongeveer hoe laat ah. het is? En zijn van Elf? Ja. Een joh. In december. Veel meer Hoeveel ongeveer nog? Kijk de ik Het kan nog kerst worden. Ja, of oud het is trouwens een goede chauffeur, wel hè? Hij reed heel goed. Ja. ja. En voor uh, mij was dus niet Uber. Ik heb niks uh, gedaan of zo. Niet in een app? Nee. nee. Ja, hè? Hey. Uh, je staat veel te hard uit te sturen. Nou, oh, nou vond het wel mee, maar net met die muziek. Ja, Zijf, het verder niet zoveel ervaring mee. Dus ja, nou kijk. neem nemen het lekker over. Oh shit, ja. Nou ja, ik moet zo je telefoon ophalen. Ja, de, de kan ik mijn ook eten zo. Dus uh, ja, zo, dat gaat wel even duren toch? Het is 10 voor 8, ja. Nou, als jij nog heel even kan, dan loop ik nu en weer voor je telefoon. Nou oh, goed. Ik sta hier in de rij. En dan moet jij weer... Uh, dan kan ik weer door. Met een andere gast praten. Wil je... Zou je dat willen doen? Ja, ik hou vast. En, uh, ja. Oh, nou ja, ik, nu kom ik wel meteen terug. Oké. Oh, Daar ook een pannenkoek is. Dus ik denk dat ik... <laughs> Volgens mij moet het lukken. Oh, maar en, 8 uur moet jij. We moeten in vijf minuten kunnen. Oh, is moet wel kunnen. Heel leuk, hoor, is bijna bij de ingang ja. Bij de een normale outrease, maar. Doe maar gauw. Ja, niet omlaan, 900, dus ik ga niet nu. ik ga jullie eens drinken bij te eten. Ik zal nu even het knetserend taartvuur laten horen. Ik ben van Amaro. life. Mag dat? Ja, voor oh, ja, jou weer te vinden krijgen, omdat ik dan uh, overschakel op mijn eigen toestel. Even in het zicht blijven. Helpen het dan als jij je eigen telefoon bent? Hij haalt nu mijn telefoon op. Samen met de Rollende Keukens in het Westerpark. Oh, dat kan mooie. Zo'n woestijntent met enorme vuren en uh, wat groot dan dit. Dat is hem heel mooi. Ik ga lekker naar voren pakken. <laughs> We je nog in Amsterdam. Nee. Ja. Ja. Ja. Daar, Daar zijn allemaal tafels in die koop. Kun je lekker me zitten? Oh ja. Als je wil. Kun je gewoon gaan zitten? Wat? Kun je gewoon gaan zitten? Gewoon even zitten? Nou, ja. I'm oh, going to go Daarboven we hebben ook nog een date staan met Annemarie, ik ga een keertje op bezoek. Ja. Weinig fouten. Weinig fouten. goede sfeer en niet, te veel mensen, ook niet te Weinig fouten. Weinig fouten. Weinig fouten. Weinig Weinig Ik een beetje ja! Dat zegt eigenlijk iedereen zo niet. Ja. Er zijn heel veel mensen ja. Maar niet te veel. Ik zou je dat makkelijk bewegen. Ik zeg, als ik 65 word. Ja, ik heb een lijstje Dat het die kleine Ja, dat is Nee, <laughs> Uh, Oké okay, ja, jongens, ja, ja, ja. we gaan de bloemkool hierbij doen. Yes. Ik wil dit even, doe ik even een doekje: een tortel, even dit een beetje sexy maken. Het ziet eruit zoals ik me voelde vanochtend. Oh, nou, ik doe hem nog steeds zo ongeveer. Ik ben 30 jaar geleden hier voor het eerst gekookt. En vandaag is mijn allerlaatste dag dat ik in Nederland kom. Meneer, hij wil er niet af. Sorry? Hij wil er niet af. Ja, je ja. hebt gewoon convictie nodig. Dat heet overtuiging. Ja, Convictie is echt hard slaan, maar net terugslaan. slaan. Het wordt gezet. Dat is een convictie. Hashtag MeToo, wij. Hashtag WeToo. Lekker klep. Ik kom nog keihard eten, hè? Waar blijft die bloemkool? Ja, die bloemkool. Kijk, daar bedoel ik. Hij is scherp. Wij ja, eindelijk een scherp iemand niet. Ik ga de kilo voor je halen. Ja, maar voor uh, Ik heb het hier ook voor het eten, eh. Ja. Maar ja. voor mij. Oh ja, het de koeskoes, daar kan ik hem bijna bij. Zo. Tenminste, dus, Oh, daar. Ja. Jullie een kijk. Niet zo doen. Even kijken. Wil je? ja. Oh, ik vond deze niet lekker. Zie je lekkers? De Is de de lekkers? Ja. Ja, schrijf het. Het vliegtuigen nog, hè? Ik zie nog niet zoveel oude hap, eigenlijk. Maar bij de ceremonie die we gewist hebben, waarschijnlijk. Hij ja. Ja, zit toch in de kruiden, denk ik, hè? En in het vuur bevindt. Het is Ja, heel hard. mee anders. Ja? Het is geen rij meer. Het is een Het een zaadje, een drankje meegehaald. Hè? en een beker Ja. Met de bekertjes ben ik kwijt. Ik ook. Maar ik heb nog wel twee muntjes. Dan je wat te drinken. Houden? Wat krijg je daarvoor? Een beker? of Een, een, een, een beker, ja. Ja, twee bekers. Twee bekers. Ik had ook twee bekermuntjes. Ik heb het hele stuk al zo lang niet geweest. Dus die twee muntjes die ik heb, is goed voor twee bekers? Ja, ze hebben wel extra verkoop. Ik heb er niet helemaal goed gekeken. Dat lijkt me wel, ja. Dat is bij mij, hè. We hebben wel een extra ding gedaan hè. Nou, zit wel een extra uh, uitdaging op. Ja, even bier We hebben ook nog een toentje. zal sorry daar. Ja, nou, ik blijf even op de uitkijk staan, want ik moet mijn telefoon nog hebben. We kunnen beter hier beginnen met het Maar ik heb al twee minuten. de hele familie van der Wel. Ja. <laughs> ja nee, Peter, die Peter bemoeit zich ook met de Ruijgoort Academie. Ja. En uh, volgens mij heeft Ineco ook wel links en rechts een beetje geadviseerd. Als oud burgemeester ja. Hij staat dus nu, verder En hij loopt zo voorbij. Mooi goed. Hij moest op en neer naar het begin van de rijkoers. Je moest op en neer naar het begin van Ruifoort. Naar de ingang. Ik was hier om achter uur. Ja, ik was aan het eten hier. Waar stond jij nu? Ja, hier. zo. ook. Hij ja, stond daar op jou te wachten. Nou ja, dan ben ik je voorbij gelopen. Ja, ik, ik begrijp daar helemaal niks van van die hele Jits dus... hier. is je uitzending. Man, man, man. Ik was zachtig. Oh, dat werkt. Ik zag nog live Half invited. And when you get invited half of Ja, nou, uh, uh, yeah. uh, yeah, goedemiddag. Ik ben nog steeds aan het opnemen. Ja. Uh... Mag je nog wat zeggen? Ja, hallo. Hallo? Ja. Ik hoor. Ja. Nou, ja, maar dit is jouw telefoon. Nee, Hij, hij wil niks meer zeggen. Hoor. Nou ja. <laughs> nou, doe maar wel. Kom maar. Kom maar. Ik moest even. Zeg dan. Ja. Ik wennen even aan het idee, maar uh, oké, okay. ik ga nu verslag uh, doen. Zal ik gewoon even rondlopen? Jo, wat ga jij doen dan? Want ik wil er een beetje rondlopen. Uh, ik ben hier met vrienden ineens. Oh, oké. Okay. Ja. Kun je een toetje halen? Nou, nou moet ik mij een toetje halen. Toetje halen. ik heb nog niet gegeten. Okay, maar, uh, oh, misschien... Nee, maar ik kan uh, Ik ga nu even verslag doen. Op de radio. Ik ga een Hallo? Hallo? Ik heb jouw hallo, uitzending. hallo. nu moet jij mijn uitzending weer doen. Ik hoor ze niet. Je moet wel een andere. Oh! Ja, je ja. Nou, ja, je ziet ze helemaal weg. Ja, ik, ja ik, ik ben gewoon zo aan het praten tegen dat ding, weet je wel. Alsof de telefoon is tegen mijn gezicht en ik Mag dat niet? gemeen. Ja, nou, uh, lieve luisteraar. Ja, nou ik ben oh. nu alleen. Oh, nee, je bent oh. helemaal niet alleen. Hallo. Nou, weet je, zeg tegen Bart dat hij mij zo belt. Hé, hey, joh. Yo. Ja, We gaan even meeluisteren met uh, PSJM. En er hangen vlaggetjes en doekjes en lapjes. En er is iemand van, uh, van Radio van, Pataboe. Van, uh, uh, die mij uh, achtervolgt. Ja, ja. Er uh, dus zijn we een nieuw, jonge uh, mensen en oude mensen. Een nieuw programma. Ik heb weinig honden vandaag. Ik heb ook geen paard gezien. Nee, het paard is er niet met. Uh... Het is veel te onrustig voor het paard, nou, dan wil je de paarden niet aandoen. Nee. Maar... Nou, het is, uh, ik voel, voel nogal... Het uh... zag er zo lekker uit. Ik zag ze lopen net die toetjes, volgens mij zijn ze daar. Ja, Lekker okay. man. Ja, te pa. gek. Zo. Hoen papa. We zijn eruit, we zijn niet bereikbaar. Dat is het. Hè? Ja, we moeten, uh, moeten een tippie kraken. We moeten een tippie kraken. Er zijn drie tippies, er is er vast eentje leeg. Kom. Oh, sorry. 50 jaar. Mm. Uh, ja. Kom, we een tipje Ja, dat, moet ik ik denk dat het is Ja, uh... Een kunnikje of een kunnikje? Nee. Wat je er nou ziet? Minimal. Een pasteitje, maar een zoekpastijtje. met een soort. Uh, ja, creme zijn uh, concurrerende. Hij uh, is het... oh, cool. lijst lekker, maar, uh, maar wij zijn concurrerende programma's van hetzelfde radiosaf. Oh joh! Zonder tequila. mag wel. Zij hebben mij eruit gedrukt. Oh. Maar moet ik zeker, mij gaan mengen in deze ruzie of, uh, nee. of niet? Nee, je moet helemaal niks, zou ik zeggen. Uh, je staat hier en je bent uh, volgens mij. Uh, heb je nergens iets mee te maken? Nee, nee, nee. Maar wel aan, oh, met zo. het eten of zo, of niet? Met het eten, ja, zeker. Ja, heb je wel, ja, wel ja, met vanuit het Vanuit Amaro's uh, Kitchen. Oh, leuk film. Oh. Leuk, ja. Hebben jullie wat gegeten ook, net? Nou, ik heb alleen een toetje op. Ja. Ik, heb een toetje op. Ja. ik heb alleen een toetje op. Alleen toe, eh, wat vond je van ja. toetje? Was het lekker? Ja, ontzettend uh, lekker toetje Goed. was Goed. het. Samen sweeren. Samen sweeren, we zijn ja. nu. Uh, oh, jij gaat ook lekker een bordje halen. Had jij ja, ook uh, je microfoon ja, opengooien. Dan zijn we met drie programma's tegelijk bezig. Oh ja, dat is ook leuk. En dan kunnen we samen Samen met één microfoon. Hoe ja, meer ruis, hoe beter. dit is dat nummer van. Ja. Vreselijk ga ik maar eten ik zeg, en dan hoor je de muziek van de Cocktail Thief en His Wife and Her Lover. <laughs> ik zeg, we kraken even een typie. Eén van de meest gewelddadige films. We gaan een typie kraken. Oh, een typie kraken. En dan? Ja. Nee, nee, we gaan... Uh, nou, we Alleen we als meer dan een jaar leeg staat. Ik vroeg een meisje was zacht toen ze op de schouders van haar vader stond. En toen zei ze, ik zie ruis. Oh, oh, oh zo mooi. serieus. Ja, ja. Is dat wow. dan die, uh, die uh, zwarte ruis, die vlek in je beeld? Uh, dus je is een nee, Witte ruis. Ja, Oh, zo oh, nee. Ja, witte gele, ruis. Gele ruis. Blauwe ruis. En jongens, ik, ik ga even wat eten, ja? Ach, lekker, ja. Oh, dus oh, een, geniet er lekker. een dameswering met um, Radiogeluisterd namens Ruigwoord. En binnenkort live en Radio Pattepoel. En Radio <laughs> nee, Jo. Radio Pattenpoel. <laughs> radio Pattepoel. We en hebben we twee keer meer in de dan? Ze hebben mij eruit gedrukt. Heb <laughs> je, je mij gebeld? Nee. Nou, juist Ze hebben mij nou, eruit gedrukt. Nee. Ja, wel. Het oh, was 8 uur en dan, uh, ja, dan is er uh, ja, een ander live programma op uh, Radio Pattenkoen. Uh... Dan is er uh, PSJN. En dat is natuurlijk ja, voorkomen terecht bij, dat die bij... mij eruit drukken. Ja, want die zijn toch maar een half uurtje bezig oh. meestal. Ja. Uh... Dus uh, ja, Ik nou, ben. Ik zou, uh, ik zou Richard gewoon ook willen uitnodigen eigenlijk. Richard? Ja, er is is Annie Richard, Richard. Uh, Richard Groepot, daar werkt Annie met jou. Ja, ik ben nu ook met mensen en de dingen. Okay. Geef Hans even. Ja, kom we kraken een tippie. Hij kan niet beter met zijn eigen stream dan met Jitsi. Ja, en dus? Ja, wel. Oh, Oké. Okay, uh, Kun jij nog gaan een... gaan we Ik nog... ga jou even interviewen Hans. Let op. Ja, zullen we dan even een tipi kraken? Want dit is echt geen doen hier, weet je. Uh, ze willen me nu interviewen. Kijk, hier is een... Uh... Ja, er zijn drie typies. Ik ga even, uh, even natural high doen. <laughs> heb jij iets? Ja, maar... Of paddenstoelen? Of, of dikker? Ja, ik heb wel paddenstoelen. Uh... Truffels. Ik hebben ook kikkers bij me. Kunnen we een kikker Oh Natural. Yeah, 3. ja, OPCE. Organisch plastic LSD. LSD? Bestaat dat nog? Ja. Nou, oh, reken maar van yes hmm. dat dat bestaat. Kijk, hier is een tipi. I think I can use a tipi. Uh, ah, Hello. Hello. Are you uh, living in this uh, tipi? No. No. Oh, no. Do you know? He doesn't speak English. Sorry? it's doesn't speak English. He doesn't speak English. He doesn't speak English. I don't We're looking... Huh? Oh. We are <laughs> looking we, for, uh, for a silent place. Inside. In yeah, because we're yes, doing you can radio. Here. Hmm? You can use it here. You can Hier it here, I think. Here is, people talking. I mean, we're. You can experience. You can go inside and see. It's the only thing I can tell uh, okay. you, because I don't know. Okay, so yeah, in your We kunnen geen tipi kraken. Ik ga will Dit is geen tipi. Dit is een jord. Ja, is een jord. Maar die tipi weten we were were uh, and we were doing everything there. It's very mm -hmm. Now yeah, but we're live on the radio is uh, and we want to uh, Do, the woman in very silence you into the yurt so yes it's true so offer you cannot refuse thank you very much <laughs> Thank you try and later let me know uh okay no. nou dan denk je we zoeken de stilte ja nou maar dan gaan we hun wel verstoren ik ga de meters losmaken. Is iets voet. Neem jij deze nou? Wat? Oh. Het is dus het kanaal waarmee oh. we uitzenden eigenlijk. Ah, ja, je dit is een de live uitzending, uitzending. oké. Okay. Ja. Hallo? Ah, uh, nu ben ik hier. Ik heb een uh, stille ruimte gevonden. Mij ligt ook iemand te slapen, dus ik voel me een beetje bezwaard om uh, te praten. Oh ja, is het oké? Okay? Oké, okay, ik krijg een duim omhoog. Hallo. Ah, ben ik er nog? Nou, aan jou Bart. Um, we zijn live.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 Dat is sinds, uh, nou, sinds vorige week een bz gedaan. En nu uh, was het natuurlijk ook het Futurologische uh, Conferentie uh, gebeuren. Symposium. Symposium. Ja. Uh, daar hebben we ook uh, verslag van gedaan, drie dagen lang. Uh, dus het is een heel... Uh, Langdurig programma, eigenlijk. We zijn dagelijks live de komende. Nou, tot en met zondag, denk ik. Nou ja, veel. Uh... Nou, zeg uh, gewoon uh, smiddags. Hoogtepunten. Nee, dat is een beetje moeilijk, want het is een live programma.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 die was nog geen oprichting, maar uh, daar heb ik een uh, live uitzending uit de watertent gedaan met watergeluiden. Zo. En uh, ging iemand op een schelp fluiten. Heel hard was dat. Een lispeltuut. Wat? Een lispeltuut. Oh. Hoorde je dat? Lispeltut? <tus> ja? Oh.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 De waterbeschermers zijn dat, zeg maar. Protectors. En, uh, nou ja, met allemaal trompetjes en klarinet, uh, weet ik veel, de uh, enorme vervaren die uh, ging in optocht. Uh, dan eerst naar de openingsceremonie. Er werd ook een, een of andere wethouder die uh, mocht ook allemaal dingen zeggen. Uh, God. Nou, er zijn mensen tot rij ja. geslagen. Nou, die, uh, hoe heet die wethouder nou? Hester van de Haven. Echt, nee, Hester van de Haven zegt hij, maar... Hm. Nee, die heet niet van de Haven. Nee, maar die, die is van de van Haven. Die Oh. Die is van de Haven. Die gaat over de die Haven. Die gaat over de Haven. Ah. Dus er is een wethouder, die gaat over de Haven naar Ruigoord. Naar Jade is dat. Ja, die is over de Haven heen gewoon... Naar uh, Godin en ze heeft haar behaagd. Een havenmeermin. Wethouders. Ze heeft haar behaagd. Ze heeft haar behaagd om vier ridderslagen uit te rijken aan de ruige van het eerste uur. Ja, dat is Ron nou, Rudolf. Oh. En Plomp en Margriet en, uh, en Gerben geloof ik. Ja, Die krijgen nu allemaal een penning. Nee, een kruis is dat. Uh. Een keten. Kruis, een Amsterdam Kruis. Ze zijn gekanoniseerd, Mag je wel zeggen? Nee, ja, Jo zegt ze zijn gekanoniseerd, Maar kijk, Jo die zit ondertussen is hij met hele andere dingen bezig. Dus ik vind het een beetje moeilijk om dan uh, de microfoon bij zijn hoofd te houden. Zeker als hij dan van die rare dingen gaat zeggen. <laughs> dan, uh, ja. <laughs> dan wil ik dat het interromperen. En ik heb die microfoon niet meer al, dus dan haal ik hem gewoon weg microfoon. Ga jezelf dan interviewen? Oh ja. uh, dus die uh, nou die wethouder had een enorm lange toespraak. Vandaar. Iedereen werd daar heel ongeduldig van. <laughs> uh, maar ja, daar merkte zij natuurlijk helemaal niks van, want zij zit helemaal in de Amsterdam kruisen, weet je wel, met uh, beroemdheden mag ze dan uh, een eh, kruis overhandigen. Dus dat, uh, nou, maar daarna barstte er een enorme feest los met hele mooie, met trommels en uh, zang en uh, weet op ik nog veel. Dus dat is allemaal heb je, nou ja. En regen. Had je dus kunnen, kunnen regen, horen ja. vanmiddag. op Radio Patapoe, want ze zijn steeds live. En daarna, ja, ja, ja, precies, dat mag jij straks uitleggen. Maar, um,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 Uh, met alle respect wou ik daarbij zeggen. Oh ja. Dat, ja, ja. Ja, oké, okay, ja. Inheemse mensen van andere werelddelen. Toch maar. Okay. Volgens mij is er ook een uit Australië. Uh, Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Uh, dus geen boeren. Boeren? Geen boeren. Geen boeren. Ja, ik weet niet, die zit zoiets iets te pruttelen met geen boeren. Um, ja, zie je, dan ben ik er helemaal van. van apropos. Nou, ja, hier was het aan het vertellen. Ja, en daarna die verfaren optocht uh, overal zijn. Uh, door het hele dorp, zeg maar, rondje uh, om de kerk en alles. Uh, naar het nieuwe veld, want uh, uh, sinds kort is er dus, uh, of eigenlijk is dat sinds nu, is er uh, Zuidoost. Dat bestaat nu ook. En dat is een uh, veld tussen, uh, ja, tussen de, de Ruighoort, het straatje waar je binnenkomt, zeg maar. En de Westpoortweg in het heel groot veld, waar het paard ook liep, weet je wel, daar in die buurt. Het is Albert Heijn en de Vopak. <laughs> Tussen Albert Heijn en de Vopak. Of ik, sorry, correctie, ik bedoel Adolf Heijn. Um, ja, uh, dus uh, ja. Dus die waterceremonie en toen daarna heb ik nog met allemaal mensen gepraat, ook enzo. Dat was hartstikke leuk. En ook bij de. hoe heet dat? De de natural high uh, nederzetting. Dat zijn twee uh, ja, dat zijn twee yurts en een tipi, als ik het goed heb. Ja. En uh, kijk nou, we gaan nu eten. Kijk nou wat. je? Shit, ze gaan eten. Oh, en ik heb nog niet gegeten. Ik kan hier niet tegen. Ik nou heb ja, helemaal niet Ik heb er honger van. Jawel, want dit is dit is een andere uitzending. Uh, oh ja, nou maar goed, ja, dus ze gaan nu eten hier. Dus ik denk dat het dan uh, misschien later wat onrustig wordt. Maar dat zullen we wel zien. Had je verder nog vragen eigenlijk? Nou ja, ik ben, ik, ben, uh, ik raak steeds uit mijn verhaal en dan weer in mijn verhaal. En het is toch steeds een ander verhaal. Dus oh, dan denk ik van nou. Uh, een verhaal hebben. Ja. Dus ik kan uh, ook andere mensen vragen of ze nog of ze een verhaal hebben. Dat is zo doe ik dat eigenlijk vaak. Um... <laughs> ja, hebben ze allebei geluisterd vandaag weer. <laughs> <laughs> ze hebben je gebeld. <laughs> je spreekt ze dagelijks, je twee luisteraars. <laughs> Ja nee hoor, maar, uh, nee, maar het is wel zo dat, ik, uh, dat het wordt wel gepusht een beetje, want uh, mensen vinden het wel leuk als het dan live op de radio is, dus uh, ja, die hebben dan hun eigen, die hebben dan hun kanalen weer, want ik heb verder geen kanalen ook om uh, promotie te maken. Want ik doe geen, ik ben een meta, ik ben meta weigeraar. X, wat is dat? Oh, God. Oh, jezus. Oh. Is dat echt officieel nou? Nou, think... nah, fuck, jongen. En dat is allemaal door die maniak. Dat is die maniak. Of heeft hij het nou nog niet verkocht, joh? Ja. Oh. Oh, oh, oh, oh. Jezus Christus. Ja, 50 jaar. Ja. Want er was een enorm gezang ook en zo. En uh, iedereen blij en klappen. En, uh, ja, echt uh, ja, gieren brullen. Het was uh, prachtig. Nee, maar. Oh nou nee. Uh, nee eigenlijk helemaal niet. Uh... Nou, op een gegeven moment wel natuurlijk. Maar ik zie wel uh, mogelijkheden alweer hoor. Om uh, verder te gaan. Nou, uh, ik, weet je wat ik doe? Ik geef jou gewoon yo En dan zoeken jullie het verder lekker uit. Maar jij zegt ik moet het met Michel regelen dat ik al een andere stream heb of jou? Ja. Oh, oh, oh, dat is leuk, ja. Ja, dan kan ik gewoon mijn ding doen en uh, jij komt er af en toe doorheen. En dan, uh, of is er? Uh, is Michelle er ook? Ah, oké. Okay. Wat? Ja, ik zeg nu niks. Moet ik iets zeggen? Ja, hij zo lang. Oh. Oké. Okay. Michel. Michel, help! En hey, Jo verlaat de uh, building, trouwens. Hoor. Ik ben. Jo! Jo! Shit. Nou, ik ga nu... Uh... Nee, ik zit... Ik, ik doe nu twee programma's tegelijk. Ik praat weer gewoon in, in de telefoon en in, in deze microfoon. Ja, ik ga nu achter Jo aan. Wat? Oh. Ja, wacht even hoor. Ik heb nu Jo's telefoon in mijn hand. Hè? Ja. Nee, weer. Weet je? Uh, oh, nou begrijp ik het. Jo is even naar buiten gegaan omdat hij, omdat hij aan het roken ging. Ja, oké. Okay. Maar goed, ja, hier is het eigenlijk ook best wel redelijk stil, toch? Ja, klinkt heel goed. is perfect voor je. Ja, dit is goed, zo. Oh, maar jij zit een soort... Uh... Noise killer. Huh? Er zit een noise killer in. Maar volgens mij sta je nu hands-free of zo. Yo! <laughs> ik ben Jo steeds aan het achtervolgen. Nu moet ik mijn veters nog strikken. Oh, Jo moet zijn vetus nog strikken. Dus ik, ik blijf nog even aan de lijn. Maar, ja, doe oh, maar. oh ja, hey, nee, Michel. Michel. Ja. We hebben een vraag. Hans, jij kan gewoon je stream Dat is nu geen probleem. Je komt op een andere bout. En die van BSCM gaat voor. Dus jij bent een stream. Ja. Dan moet je de luisteraars niet vertellen dat ze wat er zijn, maar Oh shit. En niet. Oké, okay. maar dat is een veel te lange naam om mensen te vertellen. Ja nee hoor oh, maar. Nee, kan beter ba. Je kan beter ba doen. Als naam. Oh ja, nee oké. Okay. Dus. Zo werkt het. Oké, okay. um, maar er staat geen staat er geen link op de website met uh, Beings en Happenings. Jawel, of Oh! Zal ze naar Radiopattenpoel.nl gaan? Ah, oké. Okay. Ja. Ja, allemaal naar Radiopattenpoel.nl. Oh, wacht, luisteraars zijn er al natuurlijk. Ja, die kunnen die horen het al. Ja. Ja. Ja, beings and happenings. Nou, zal ik nou Jo nog even geven? Want of moet ik nog iets. Uh... Nou, ik ga gewoon. Uh... Ja, ik geef je Jo. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja, ja, ik weet het. Het is uh, ingewikkeld. Maar ik ga. Nee, dat weet ik. Dat was toen, uh, toen het uitviel. Uh, dat was best wel heel jammer dat het uitgevallen was, maar goed. Uh, ik geef jou weer. Ik, uh, want voor de rest gaat het volgens mij prima toch met die stream. Ik bedoel, uh, ja, zeker. Ja. Nee. <laughs> Oké. Okay. Ik uh, goed jullie. Ik ga mijn stream weer starten. Doei. Goed. Ja. Zo, dat was een harde kut. Zouden jullie elkaar even kunnen interviewen? Nou, heel erg Nee, ik oh. nee, dacht. Uh... Ja. Ja, we zijn nog steeds uh, bijna live, nu. Uh... Oh, oh, oh, oh, Oh, die heeft helemaal geen sms. Ah, shit. Oh, shit. Zou die nou.. Uh... Oh, ja. Nou ah, ja, ben ik nu live. En ik nu live. Nou, dat zal wel doen. Maar ik moet nog eten. Um. Ja, dan is het helemaal niet handig om live te zijn natuurlijk. En, uh, even kijken hoe dat daar dan was. Even kijken. Uh. Oh, oh shit, oh shit, ik ga de verkeerde tent in. Oh, oh, oh, Dat was een typie? Oh, en die deur is dicht. Nou, dan kan ik hier niet eten en ook niet praten. Oh, mijn schoenen. Ik heb mijn schoenen nog vergeten. Thank <laughs> you. The are uh, here. Yeah. They're Thank you. I saw it's better inside than getting wet outside. Yeah. Was it raining again? Huh? Was it raining again? Uh, no, no. But I thought it will be. So uh, I thought well it They're, going they're going. already quite, uh, okay. quite wet. <laughs> And safer, you know. You are like not uh, making a fire, right? No. We're not. No. We're okay, to get here, hmm? We are not so out. We are not so out. Het was so easy because we have, not not allowed allowed to have Oh, oh oké, okay. Ik oh, ok. I'll find another fire. Yeah. And I had a lot of uh, fire miles Ow. Oh shit. Uh, oh, sorry. Sorry. Uh die deur uh, vallen. Nou uh, we gaan nu no. een vuur zoeken. Ik schoenen even. Oh ja. Oh ja, dit is uh, Beings in Happenings uh, live op Radio Potterpool. Uh, nou, ik zie Nicky lopen. Misschien kunnen we even met Nicky praten. Hey Nicky! Hey Nicky! Hallo! Live op de radio. Pardon? We zijn live op radio Pottenpoel. Je bent live op de radio. Ja. Al oh, wat leuk voor je. Uh, ja, dus uh, hoe is het? Wat, wat heb je gezien vandaag? Was je bij de opening? Ik was niet bij de opening. Of bij de viering? 50. Ik was ook niet bij de viering. Oh. Nee, ik stond net de totempaal te bewonderen die hey, ik hey. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. daar heeft neergezet. Ja, ja, ja. ja, ja. Want dus, ik uh, zie hem wekenlang daaraan werken en ik ja, zag het ja, niet. Ja ja, ja, ja, ja, Ik zag er niks in, maar nu dat hij staat op zie ik het. En wat ja, een fenomenaal ding. Ja, ja. Nou, nou, ja. Ja. Ja. Inderdaad waar, ja. je ziet het pas als hij staat. Ja? Ja, ja. ja. ja ik, hij werd van de week Nee, het product in opgericht. proces, daar zag je het niet aan. Nee, nee, nee. maar die lag ook onder een zeil steeds en zo. ja. Maar uh, je gaat het een beetje van een van een klein afstandje rustig bekijken. Ik heb het net helemaal bekeken. Ja. Een beetje rondlopen. Nou ja. Ben ja. ik eigenlijk net mee begonnen? Ah, oké. Okay. Ja. Nee, ik ben al uh, nou ja, sinds. Uh, oh ja, sinds vijf jaar. Ja. Um, achter de parade aangelopen zo. Maar, maar is de? Je bedoelt dat er nu serieus her en der mensen zitten te luisteren. Nou. Theoretisch. Dat, dat centje uit? Ja, op Radio Pattenpoel. Maar oh, nu straks. zitten er, er is nu een ander live programma op Radio Pattenpoel. Nee. Maar die, die kunnen mij er dan in mixen, af en toe. Als ze er ah, zin in hebben. Oké, okay. als je zelf een keer aanloopt die wat leuk zegt, dan kunnen ja. ze dat er even in. Ja, ja. ja lekker hoor. Ja. Dat is een moderne tijd voor je. Ja, het is echt wonder, Eigenlijk ja. moet je daar een AI op loslaten. Die komt met een en prachtig dan? verslag, je, je, je, je, oh. je pakt gewoon allerlei vlaarden van, van, van wat mensen oh. overal zeggen. Wat een goed idee. Oh, die, die, idee. Hele... Oh, die kunst, constant geluid genereert op basis van iets wat ik zeg. Zo. Nee, hij maakt er nog een samenhangend verhaaltje van ook. Ja. Nou, ik zie het maar eens nee, nou veel <laughs> Ik ben eigenlijk op zoek naar vuur, voor uh, mijn schoenen zijn helemaal nat. Vuur, kijk, ik heb een aansteker. Ja. Maar als ik nu met de aansteker de schoenen ga drogen, ja. dan staan die dus, uh, over drie uur. Ja, ja, nee, dat is, uh, dat gaat niet. Uh, gaat het ja, niet ja, dat Gaat niet worden. Ik, uh, nou, volgens mij is daar vuur, dus ik ga daarin. Dankjewel, ja. Nicky. Oh, ik heb nog een vraagje. Is de, ja. is de stal open? Ja, ik heb ja zeker. Oh, okay. Nou, okay. Uh. Dankjewel. Nou kijk, dat is goed nieuws. De stal is ook open. Gelukkig zijn er niet al te veel luisteraars. Straks weet iedereen dat de stal open is. Uh, nou, dit vuur is bijna klaar. Uh. Oh, dat is misschien juist is wel. Oh. Zal het zal te heet worden om stoelen op te zetten. Misschien de tweede rij. Misschien een paar bij het vuur. toch even uitzoeken. Hallo. Hey, zijn kijk. we weer? Ja, ik heb nu mijn eigen radio weer terug. Oh, je hebt hem weer teruggeleerd, het te, te roer. Nee, we zijn, uh, nee, ze hebben nog steeds hun eigen uitzending, maar uh, ik heb het nu, ik heb een andere stream. Daar kun je ook naar luisteren. Oh, kijk aan, kijk aan. Pattenpoel is nu uh, verdubbeld. Radio, radio Pattenpoel is nu verdubbeld. Oh, verdubbeld? Ja. Van twee, twee zenders. We... Oh, kijk aan. Oh, jullie zijn. Uh... Maar het, ja, we noemen het center, maar dat is het helemaal niet. Want we hebben geen FN. Nee, het is alleen maar al. internetradio. Goed, goed, ja. goed. En had je al dus, iets uh, kunnen eten? Nee, nou dat is dus een beetje het probleem. Oké. Okay. Want ik heb nu mijn. Uh, ja, ik heb dit weer in mijn handen gekregen. Uh, maar ik moet nog eten. Ja. En dat gaat niet, dat gaat niet samen. Dus ik, Zullen wij uh, samen daar langs lopen dan? Oh, dan kun jij vertellen wat het allemaal is. Nou, dat zou ik heel graag willen doen, maar uh, zover. Uh, uh, de, de namen van alle gerechten, et cetera, dat uh, heb ik niet in mijn. Uh, oh, uh, nou, maar die library. van net wist je wel van dat uh, toetje dat dat Portugees was. Ja, dat is, ja, dat ja, is een. Volgens mij vers, weet je ook nog uh, niet heet. nee, nee, nee, nou. nee. nee <laughs> ook niet. Heel teleurstellend. Maar, uh, nou ja. Ja, ja, kijk, we hebben natuurlijk uh, Lekker, uh, tapenade, salade, vanaf uh, achter. Tapenade, groen oh. en zwart. Yeah. En we hebben die uh, watermeloen met feta, We yeah. hier een salade met ja, uh, komkommer veelslaan. en uh, spinazie, ja. Dit is uh, in zo'n uh, terracotta-pan ge, uh, gebakken courgette. Uh, oh, yeah. Van bij het vuur, zeg maar. Dat we inderdaad. Oh, hadden. wat te gek! Oh, uh, die, ja, uh, uh, precies. Juist, juist, juist, ja. yes, yes. juist. Ja. En ja, uh, we hebben daar uh, de edges met uh, jalapeno en pepers en mais als een soort van uh, spicy touch. Ja, um, hij is die echt uh, lekker pittig? Ja, daar zit wel, uh, zit so, wel pit in, zeker. Okay. Oh, okay. Ga je haren van overeind staan, uh, okay. zou ik zo zeggen. Ah, okay. daar well, well, well, daarachter well. hebben we een, uh, een hummus, die groene. Yeah, yeah. Dus, uh, en daarachter de bloemkool, die is op dezelfde manier uh, ah. op het vuur uh, hier gemaakt. Yeah. En, uh, ja, die heerlijke bestijtjes natuurlijk. En de, en de, het uh, broodtafel met de kruidenboter uh, die daar ook nog achter staat. Achter, is dat... Ja, Het lijkt wel uh, lijkt meters, wel meters uh, het lijkt me niet op te houden deze tafel. Ga ja. het gaat maar door. Dat is een uh, tortilla ofzo? Of kies? Of uh, de achterste, dat is de kruidenboter. Oh, dat is de kruidenboter. Ah, okay. Dat is een hele vullende kies uh, uh, geweest. Hè? Ja, nou ja. <laughs> ja dat is een machtige. Uh, maar ah, een is een beetje moeilijk voor zoveel mensen. Natuurlijk. We hebben natuurlijk uh, couscous, maar die hebben we net aan de kant gezet. Oh, waarom? Dus we uh, ja, keer? we hebben daar een uh, bak couscous en oh. anders zou het allemaal heel erg dubbel oh, zijn. Uh, dat is ander eten. Uh, hier hebben we ongeveer, andere, uh, de, het is eigenlijk twee keer hetzelfde buffet. Maar omdat nou, we, maar ik heb daar geen couscous gezien. Ja, dit is de, in die oranje bak, daar is de couscous. Ja, voor de rest zie ik uh, dat we hier uh, hetzelfde hebben als bij de andere tafel. Dus uh, we hebben alles wel... Oh, uh, maar, uh, oh hier is de courgette is een beetje oppig, dus we dus zien alleen maar de kikkerherten. Zie dus ze? Ze zegt wrapping it up, guys. Het gaat niet over ons volgens mij, want wij zijn nog heerlijk aan de praat. Ja, ik ben uh, ja, ja, like heel verwarrend. Uh, like uh, Kijk eens, dus het get ziet er lekker uit, zeg. Ja, dus, uh, ja, als je zelf zin, zin hebt, ja, heb dan uh, uh, kunnen we altijd uh, een bordje voor je klaarmaken. Oh, dat je hem klaarmaakt. Ja, dat uh, oh, kunnen wij ook doen. Ja. Nou, dat zou heel handig zijn, want ik heb twee handen ja, voor Ja, de handen zitten helemaal vol. Uh, ja, dat is, en uh, de maar, maar, dan praten we ondertussen wel verder. Maar ik ook niet eten, natuurlijk. Uh, uh, of moeten we je dan ook. Nee, ja, dan moet ik weer weer iets. Ja, ga ik wel naast iemand zitten of uh, zo? Ja, zo is het. Ik ga een bordje voor je halen. Ja, dat gek, Het wordt echt is een enorme service van de zaak. Kijk eens, het ziet er echt ontzettend lekker uit allemaal met eten. Dus ik ben heel benieuwd, we kunnen best een andere tafel. Ja, dat zag er beter uit die andere tafel. Oké, nou daar gaan we. We doen een beetje van die bloemkool Ja, lekker bloemkool. Oh, okay. steve, dat is stevig in brood. Stevig ah. de trek? Nee, nee, nee, nee. Valt het mee? Nee, ik heb mijn toetje al op. Dus, uh... Oh, een toetje, ja, die is een vrij machtig uh, genomen. <laughs> ja, een beetje ja ik heb ook met een met vet. Uh, ja, dat lijkt me echt dat heerlijk. Heerlijk. Ja. En eh. Uh, goede meloen ook. Ja, te gek. En goed. dan wat van die, die, die uh, spinazie. Uh, ja, dat is goed. Dat is ook met, uh, met ingelegde rode uien als ik het zo zie. En dan een ja, beetje. En die... Ja, die korsets, ja, ja, ja Die dus ziet er dat wel is, goed uh, uit. Ja. Oh ja, maar deze pittige die wil ik ook. Ja, dat zou ik dan. Uh, zou dat, dat maar hier overal een beetje. Ja, oh, een beetje uitspreiden of zo. Ja, oh, heerlijk zo. zo. Nou, jij bent een echte. Uh... Ja, ik weet er wat van te maken. Uh... Even kijken, een stukje brood erbij. Nou ja, ja. Zo, dat is wel een groot stuk hoor. Een grote hond geen uh, kleinere? Uh... Nou ja, ja. Nou, ik vind ze zonde als ik het dan niet op kan. Ja, dat is... Kijk eens, ja. Hoekje. ja. Ja, te gek. En nou. wil je daar dan die, uh, die tapenade ook nog? Oh, uh... ja. Zullen we die er maar bij uh, doen? Ja, doe maar een beetje zo in uh, zo'n hoekje ergens. Ja, lekker mooi, ja. Zo. Zo, nou, dat ziet er echt goed uit, hoor. Er is er nog een beetje bij. Um, ja, zo. Nou, dan hebben we weer een mooi botje. Nou, nah, te gek hoor. Ik ben klaar bezig, Ja, dankjewel. Kijk, ik kan, zo kan ik het net. Uh, ik balken. kan je ook even deze dag naar, naar je plek heen brengen, als je wil. Ja. Oh ja, nou weet je, jij weet waar oh. mijn plek is, blijkbaar. Uh. <laughs> ja. Oh, Oh, zo. Oh. iemand uh, die wil uh, praten, natuurlijk. Oh, kijk, Sylvia. Uh, Sylvia neemt het even over. Kijk, smakelijk, smakelijk. dankjewel. Hey, hartstikke bedankt, hè, nee, trouwens. Was, uh, hartstikke goed. Goed eten, goede radio, dankjewel. Hoi. Hey Sylvia, nou, ik ga even eten. We gaan lekker kijk, eten. Heb je een donutje? Alsjeblieft, nee, ik heb eten. Ja, we heb je, heb je, heb je... Oh, je heb zit je, een bord? je zit nog vast. Oké, okay. ja, je zit nog vast. Draait hij wel en zijn we live? Ja, blijf? we zijn live, kijk maar. Oh, we zijn live. Yeah. Hallo dames en heren van Radio Pattenpoe. Wat leuk dat jullie er zijn op dit Landje Wil 2023. Jullie vallen midden in een gesprek wat misschien helemaal niet zo geschikt is voor dit radio op dit moment. Want we vieren uh, dit uh, festival waar ik pas de twintigste keer bij ben. Het uh, Landje Wil, hoeveelste keer zou dit zijn het Landje Wil? Sky, kleinzoon van Theo. Ja, dames en heren. nee, nee. Nou, is begonnen met de brandveestje! Het feestjes, vliegenfeestjes! vliegenfeestjes, vliegenfeestjes, vliegenfeestjes. de vliegenfeestjes in de of Vliegenfeestjes. Vliegenfeestjes in Almere, vliegenfeestjes in Den Bosch En toen op een gegeven moment dacht we, ja hallo, ik feestjes, ik op feestjes op het wil, feestjes op het landje wil! Nee, feestjes op de zandvlakte, feestjes op de zandvlakte. Nou dat waren feestjes, die duurden twee maanden gewoon. Ja, um, ging je gewoon op de zandvlakte wonen. Had je dus twee, ja. had je twee maanden festival. Ja, ja, ja. twee ja. maanden festival ja. op de zandvlakte. Ja, uh, ik uh, uh, gaat het allemaal nog goed met Radio Patepoel. Zijn we nog live en direct aanwezig? Ja, we zijn hartstikke live en direct. Oh, dat is hartstikke fijn. Uh, maar er zit een heel naar geluid onder. Een raar geluid onder. Jij bent met de sfeer in de bezig. Oké. Okay. Huh? Oh, ik doe dit oh, even ja. Daar is lekker, lekker aan het eten. Ja, ik is heel erg van het eten. Gaan hey, oh, even lekker eten. Oh. wel even nou, we nou, praten. Heen. Oh. Ik moet even mijn bordje We weggooien. Ik heb weinig inspiratie. hallo. nog een Nee, hij zei Ja, hij zei nog niet. ik heb nog een Er was eens. We er We er door. Door. Don't be afraid. Let's play. Welcome, raadkoop. Dank u maar... Ja. Niet We nemen even afscheid van Sylvia, de, die ook alles opneemt. Alf en Esther zitten hier gezellig voor de voormalige kindertent van Montje Joling. Montje is al hemelen, maar die had altijd het Why Not Theater. Kindertheater van Ruigoord, Why Not. Dus die prachtige tent staat er en waren hele mooie kindervoorstellingen. Nu wordt het al een beetje donker. We zijn heerlijk aan het eten en wat horen we daar? Rock and roll in Ruichoor. Hoor je dat? Hoor je de rock and roll? Yeah. Woo! De radiomaker is aan het eten. Dat doet hij heel netjes. Met zijn mond dicht. Lekker maar door. Ja, we moeten wat eten. Nee, nee, jongens. Maar lekker eten. duurt op een langer en de gaan Ja. Ja. We waren herinneringen aan het ophalen over festivals op de beroemde zandvlakte rond de dorp. Dat waren hele langdurige festivals. Toen woonde ik hier en pff, waren maar mensen thee drinken en plassen en bellen en douchen. Ik dacht, nou ik ga gewoon twee maanden in een tipi op de zandvlakte wonen. Want uh, dan hebben we een stuk leuker. Gewoon oh, nee, de hele zomer? Ja, gewoon de hele zomer. Nou ja, die, die festivals duurden wel uh, heel lang om op te bouwen en dan uh, ook weer af te breken. Ja, natuurlijk. Ja, heel veel te doen. Maar. Ja, het is heel veel te doen. Nou, ik vond het leuk. Ik vond het ook leuk dat er een uh, fiets was uit Engeland. En dan moest je heel hard trappen met heel veel mensen. Dan kwam er een fantastisch soundsystem uh, oh, op. Ja. De Rinky Dink. Rinky Dink. Ja, Rinky -dink uit Engeland. nou. Oh. Oh. Dus als je wilde dansen, dan moest je ook nog uh, fietsen. Ik was uh, in Zwitserland. En er was precies zo'n festival met een enorme geluidsinstallatie en met allemaal fietsen op uh, gewoon aan de zijkant van het podium. En dan kon het publiek uh, fietsen. Ja. Ik moest fietsen. Er moest was geen geluid. Heel modern zou dat nu zijn. Oh, maar dit was. Dit was heel lang geleden. Uh, dit was uh, ongeveer 30 jaar geleden. Vier, vier jaar geleden heb ik dit gezien. Oh, nee, en Rinky Dink was 30 jaar geleden hier al aan het spiegelsen. Oh, Rinky de Dink, Rinky ja, die Dink. voor mij heet anders. Ja, tuurlijk, je hebt iets anders gezien. Ja. ga je hiervan breien? Het is live. Ja. Wat zeg je? <laughs> Wil je gaan breien op de radio? Wat, uh... ja. Ja, maar voor wie? Voor wie? Ja, dat zullen we nooit weten. moeder. Het regent hem niet. Ja, nee. Dat is fantastisch. Nee, joh. En eh. Uh... Maar lijf voor weer, er is niemand thuis. Iedereen is toch hier nu? Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, ik weet zeker, 100 dat er mensen op dit terrein zijn die luisteren naar dit programma. Dat kan, dat kan. Ja, als gaan zoeken, die zijn nu ook nu bezig met een ander programma. Ja, dat, is dat is leuk. En die kunnen mij de mixen ah, ja, ja, ja, dat met één mix dan. Ik weet nooit meer wanneer ik. Maar ik heb wel eigen stream, maar die zal nu niet op Radio Patterpool, maar die is. Uh, opavond, uh, naast Radio Patterpool, ja, als die andere programma's klaar zijn, dan kom ik weer op de strip. Dan kom ik weer op de, oh ja. op de... Ja, goed, is wat, is wat is, is jouw meerd. mooiste herinnering van een uh, festival in Ruigmoord? Een festival? Ja. Vliegenfeest. Ja, ja. ja. ja. ja. ja vliegenfeesten. Ja, uh, ja, ja, die waren ook heel mooi. nog wel tijdens de opbouw, dus vooraf, voor het festival, er werd nog heel veel heen en weer, heel ver heen en weer gereden. En dan bijvoorbeeld Hassan kwam dan... Hassan! ...met de tractor en dan mochten kinderen op de plankje daarachter surfen. Surfen op de zandvlakte? Met de plankje yeah, achter de tractor. geweldig! Ja was leuk met onze lieve oude, Dat hassan die al Dat is leuk. Het is toch steeds leuk, alleen ik zie geen tractors meer. Maar... Nee, Hassan is ook al hemelig, net als nee. uh, Montje Joling. Hassan ook niet. We zitten voor haar kindertent, de mondje? Maar uh, Voor kinderen is het altijd wel, uh, voor kinderen hier is het altijd wel een, hoe uh, ja, noem Een uh, plek met uh, mogelijkheden, ik bedoel niemand let op ze ze dus kunnen ah. oh, vrijheid en uh, de veiligheid wordt wel in de gaten gehouden ah ja tuurlijk er wordt maar rekening gehouden ja. en het is het hele, hele dorp wat dat doet Ze zijn vrij om te gaan zonder daar, zonder daar mee bezig te zijn maar gewoon ah, ja. ja een veilige omgeving te creëren maar... ja oké okay. ja we, we, we, we, ja, we het bij, passen he? wel op de kleintjes hoor ja, ja. Er zijn heel ah, veel schommels nu. Hele mooie schommelinstallaties ja, gemaakt. Ja. Die kinderen genieten daar nu enorm ja, van. Ja, precies. En over het dat algemeen werken het met kinderen zo dat ze zelfregulerend zijn. Dus, uh, oh ja, nee, maar ik wil eten. Nee, ja, jij moet eten. Nee, ik wil eten. Ja. Nou, Juri plukte altijd de pepermunt uit onze tuin, want we woonden hier toen. Joeri is hier geboren. En dan plukte hij de munt uit de tuin en ging hij de zandvlakte op waar het festival was. En dan lag iedereen te slapen en dan uh, hup, Rits open. Hallo, pepermunt te koop. <laughs> kinderen willen ook geld verdienen namelijk. Snoep en kinderen, ja. Ja, nee, ja. ja. De beroemde puddingbroodjesman was ook zo leuk. Ja. We zien best wel aardig wat monumenten rondlopen. Dat zijn mensen die hier al best wel lang komen. En die zijn ook best wel oud nu. Soms in een rolstoel. Maar soms ook nog gewoon aardig ter been. En het is heel leuk dat die er nog zijn. Heel fantastisch. Ja. Ja. Goed, uh, goed uh, ge, uh, gepreserveerd. Ja, goed gepreserveerd inderdaad. Ja, ja, ja. En ze genieten volop. Want Ragoord gaat door, hè? Ja. Nog 25 jaar erbij, dat is fantastisch. Dat is wel heel, heel fantastisch. Ja. Ik heb uh, nog nooit uh, zo'n uh, goed uh, georganiseerd. Uh, uh, oh, het gaat een beetje waaien mensen. Oh, jeetje, nee. blijft die tent staan? Ja, die tent blijft staan. Oh, jee, oh, jee. Ja, we hebben wel eens aan een hele grote circustent gehangen op een zandvlakte. Die ging de circustent er lukt in. Nou, maar de dat de is kent, lang geleden. De wind komt niet boven de muziek uit. Nee, nee, nee. Eh, tegenwind doet de vliegers stijgen. Ja, dat zou nu niet meer gebeuren, toch? Van mij. Stevige ankers. Ja. Er zijn heel veel scheerlijnen. Oh mensen, mijn biertje valt om van de wind. Het is steeds meer gezellig. En ze rokken lekker door. Ik was net bij de Rebel Stage. Dat was ook heel leuk. De Rebel Stage is. Uh, ja, achter een huis. Okay. Dat was uh, lekkere blues en er uh, werd uh, heerlijk muziek gemaakt. Lekkere blues. Ja, de de... Tot, uh... Nou, hier wordt lekker gerockt. Jij ja. <laughs> ja, moet even, je even hè? Ik kan even praten. Wij kletsen gewoon vrolijk verder voor de lieve luisteraars. Naast mij zit mijn geliefde broer Alf. Ik ben ja, de eerste Ruigoort geboren 50 jaar geleden. Hij wordt 50 dit jaar. Ja, in november. In november. Dus er wel een paar maanden tussen. Eerst werd Ruigoort gekraakt en in november werd Alf geboren. Ja. Het begon wel goed in het uh, winkeltje. Als ik de overledering mag geloven, maar ik lag dwars. Ja, natuurlijk. Je moet wel. Wat dwars... Was je erbij? Nou, je moet wel wat dwarsliggers hebben hier natuurlijk, hè? Ja, want uh, jeetje, Mina, al die mannetjes die. Uh... Maar we, we waren toen wel al in de pastorie, toch? Niet meer in het tentje tussen het mee toch? Denk ik. Nee we, begon, nee, nee, we begonnen inderdaad in een tentje achter de pastorie. In de, tussen de brandnetels, dat uh, vond ik helemaal niet leuk zelf. Ik was toen tien. Ja, jezus, doe ik hier tussen de brandnetels, ja, ik wil naar school. Daar is, ja. is alles nog normaal. Maar al gauw kregen we een soort uh, onderkomen in de bovenverdieping van de pastorie. Oh ja? Ik, ik ja. ja. Van de... oh, boven? Ja. We woonden boven een hele leuke familie, de Van Wolverens. En de vader van de Van Wolverens, die een half jaar voor de kraak elke week op de fiets naar de pastoor fietste om te onderhandelen. Waardoor op de dag van de kraak uiteindelijk de sleutel kon worden overhandigd. Daar heeft Kees van Wolferen heel hard aan gewerkt om dat van elkaar te krijgen. Ja, heel, heel goed. En hij was ook een hele goede verhalenverteller. Maar het waren wel enge verhalen. Ja, de Nee, ja, maar ja. Over trollen. Maar nou ja, er zijn heel veel trollen hier. Dus uh, het is eigenlijk geen verhaal meer. Nee, het meer stikt hier van de trollen. <laughs> uh, trollen. Trollen. <laughs> trollen. Ja. Ja. Ja. ja. ja. De kerk was toen uh, de kerk. Hele leuke filmavondjes werden daar georganiseerd. Om een beetje geld in te zamelen. Ik heb daar de engste film ooit gezien. The Night of the Living Dead. Nou, ik durfde niet eens meer... Uh... Oh, het is doodeng. Oh. Al die zombies! Ja, de films waren in een winkeltje toch? Van Nico of zo. Nee, maar hier in de kerk. Maar in de pastorio. In de kerk, ja. Maar Nico stelde ook films aan het kast Dat weet ik niet wanneer dat was. Op de muur in de winkel kan ik er nog wel een zwartje, uh, oh. uh, dik en dunne films. Uh. Oh, leuk! Ja, we hadden wel aardig wat filmers hè. Misha en uh, Nico een... waren wel uh, de filmers, ja. De projecten zeker leuk, voor de kinderen, voor de grote gasten. Ja, we, er kwamen ook gasten in de kerk die, die een hele groep zigeuners uh, hebben okay. gezellig uh, muziek maakten. Dat was ja. ook nog uh, okay. bijzonder. Ja, dat was. Uh, ja. Veel nieuwe uh, ja. goeien. gaan van uh, vrienden, vage ja. mensen. Ja. Al, als kind speelde we een verstoppertje. Uh, onder de vloer van de kerk heb je hele grote gewelven. Heel spannend! Ja. En stiekem de dat ook leuk. Allerlei enge dingen. Stenen. Waren bleken stenen te zijn en dan dachten dat er botten waren. Oh, echt? Oh, creepy! schatten. Ja, schattig. Hij moest wel kruipen. Ja, hij moest <tie> wel een beetje ja, kruipen. Nou, een beetje bukken. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Nou, nu is de kerk helemaal geverfd van binnen. Een soort uh, trippende trollentempel geworden. <laughs> maar dat gaat ook wel weer voorbij.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 we zijn nu beland aan de slapgehouden hoeren uh, oh, ja. periode, ja, dat kunnen wij heel goed, ja, ja. Nou, wat zullen we eens gaan doen? Maar wie gaat er nou slapgehouden hoeren? Uh, ja. We ja. hebben net het bandje, hebben we... Kom gewoon lekker hier zitten, aan tafel, We, nee, nee, slap aan, we hebben dan. net het bandje, hebben we... Nee, niet zijn <laughs> We doen allemaal leuke dingen hier. Ja, we doen allemaal leuke dingen hier. Ik zet weer even mijn bril op. Dan zie ik het allemaal weer wat scherper. Meneer van de radio. Meneer van de radio, van de radio. we zijn klaar. Esther en Alf zijn klaar. Nou, dag, lieve mensen. Doei. Dankjewel. Volgens mij hebben jullie... Uh, ja Nou, dit waren Esther en Alf. Esther en Alf. Ja. Nou, vonden jullie het leuk om radio te maken? Wij vonden het wel leuk. Heel leuk, ja, we hebben wat herinneringen opgehaald. Ja. Vroeger en nu. Vroeger? Ja, nee. Een beetje ouder. Dankjewel. Ja, hartstikke leuk. En uh, hoe heet jij? Hans. Ja. ja. En, uh, nou, je kunt dit dus beluisteren op radiopottenpoel.nl. oh leuk. En als er een ander live programma op Radio Pottenpool is, dan kun je klikken op uh, Beings and Happenings. Wow. Oh, nee. Goed, Gaan ja, we doen. Cool. Dankjewel. Zo, maar, ehm. Uh, ja, dan hebben we wel een probleem. Ik heb een probleem eigenlijk. Maar nou ja, het zijn staken en ik ben nog steeds live en ik ben nog niet klaar met eten. Um, Dan, uh, wil jij iets vertellen? Er zijn geen problemen Ik vertel wel iets. Ja, wil je iets vertellen? Ik ben zo Oké. Hari uh, Hari! Als dit lampje gaat knipperen, dan is het hard. Oh, als dat lampje gaat knipperen, dan praat ik te hard. Oh. Ik te hard. Oh. Kijk, hallo, Haribol met Mantrini Dasi. Zie oh, je, ja. dat gaat hier zo Dit is Mantrini Devi Dasi. Oh, wacht even. Nee, nee. Dit is een introductie. Dus wie gaat praten is Mantrini Devi Dasi van de Hare Krishna. En ze wil wat. Um, uh, wijsheid oh. met jullie delen. Ja, er, wordt, er wordt heftig nee geschud. Denk dus uh, we... ik denk dat we een weerwoord gaan krijgen. Iets Hier komt zin. het weerwoord van? Van nou, van, ja, mijn naam is Mantrini. Maar ik wil wel ja, even... Wat ik, wat ik leuk vind op dit festival. Is wat, wat je vaak hoort nu in, uh, in Nederland. Op verschillende festivals. Dat, dat er een combinatie is tussen uh, spiritualiteit en gewoon... Uh, Muziek en pop en allerlei andere uh, muziekstijlen. En wat zo leuk is aan dit festival is dat het meer dan de helft ook heel een spirituele vibe heeft. Want uh, ik liep net even een rondje en uh, op het, op de Heal, in de Healing Garden Daar zie je echt wel iets van uh, een healingveld. Er staan iets van drie of vier youths en er staan ook uh, drie, Tipi tenten en Mongoolse tenten ook, die zijn helemaal speciaal opgezet en het uh, geeft echt een hele mooie sfeer uh, hier aan de andere kant van, uh, van Ruigoort en het is heel leuk, want je kan dus, er staan allemaal programma's op volmorgen. Op, uh, op volmorgen dat je ook healing sessies kan doen en dat je ook uh, meer, uh, er is een watertempel waar ze speciale waterceremonies gaan doen, er is, uh, een soort van meditatie, meditatietempel. En het is wel heel leuk dat, dat je steeds vaker gewoon je ziet dat er, ja, dat er echt gehoor wordt gegeven aan de spirituele behoeftes. Zeg maar, aan, uh, aan de zelfontwikkeling van de, van de Nederlanders. Dat is vind ik gewoon super leuk om te zien. En aan de andere kant kan je hier lekker staan dansen op de, op de hoofdpodium wat jullie nu op de achtergrond horen. Dus rock and roll. Rock and roll Kan je gewoon... Uh, ja, de hele avond nog luisteren, ik, ik heb gehoord Ja, je kan uit je dak gaan, maar ik heb ook gehoord dat het tot iets van vijf uur gaat duren voordat ze gaan stoppen met zingen Wat? Dat zei uh, tot Tara tot 5 uur. 5 uur. 5 uur. Dat het tot vijf uur zou that doorgaan Dat is, is wanneer ze in India wakker worden. <laughs> maar misschien dat het hoofdpodium dan al dicht is, maar dat het kleine podium dan nog verder open nog verder open, uh, oh, nou, nog, there's nog there's doorgaan there's In India worden we hier oh, wakker in India worden we om half vier wakker om te chanten, maar in, uh, in hier gaan ze om vijf uur naar bed dus. <lacht> Dat is een goede... Hé. Hey. Vijf, zes, zeven, acht. Of misschien slapen ze soms gewoon uh, wanneer het festival is afgelopen. Dat kan ook. Dagel doorgaan. Voor de mensen niet veel spritvinds hier. Een paar selected view. <gijfie> misschien, misschien niet hier, maar... Ik ben ze wel eens tegengekomen. Okay. En het is lekker winderig. dus het, uh, het waait lekker. Het is niet zo heet als vorig jaar. Dat is uh, best wel relaxed. Vind ik, tenminste. Ik vind het best wel lekker. Ja. Nou, ik vond uh, de, de hoofdrol van... ...de neerzetten. De drieën praten. Maar dan vank misschien juist alweer meer. Uh, muziek. Uh, oh ja, nou dat klinkt best goed, zeg jij. Zeg je zeggen? Ja, nou genomen mag eens staan. Ho, hoor je het zo goed? Ja, volgens mij hoor je wow, het zo goed. is het geluid echt goed. Ja, het is niet echt goed, maar je hoort wel. Uh, je hoort wel die muziek er nog een beetje, oh, maar je ja, valt ja. dus mee. Dat mee, word mee wel, dit wordt allemaal. Uh ja, dit wordt allemaal uitgezonden. Ja, ja. Dat, ja, dit is toch. Hoeveel uh, ja, mensen, oh. luisteren, ja, het het is het mensen luisteren naar dit? Hoeveel? Nou ja, het, ik ben nog maar net begonnen, dus. Uh, ja, niet zoveel, denk ik. Dat maakt niet uit. Ik, ja, het het ik weet het. Eigenlijk interesseert me niet zoveel. Nee, nee, okay. maar ik hey, dacht misschien uh, luisteren wel een hele hoop mensen. Ja. Nou, niet een hele hoop, want, Wat ik poep betekent niet zo veel, weet je wel. Het is gewoon een uh, relic van wat je ah, ja, Jij doet het graag. Dus, wat? Jij vindt het leuk om te doen. Dus ja, dat het is, hartstikke leuk om te doen. En maar, wat er dus wel gebeurt je is dat... Vind. Weet je, als, als, uh, wat ik doe ook wel van optreden en zo, en poëzie, weet ik veel. En die mensen vinden het hartstikke leuk als er opnames zijn. Als er, uh, Natuurlijk, ja, ja is leuk ook voor de documentatie toch ja heel uh, ja. zo krijg je zo'n mooie film van vijftig jaar ruig is nu oh, ja, een documentaire dat, ja. uitgekomen, nee, dan, uh, ja, ik doe die is ook te kopen ja die, is, die loopt hier rond ja ik zag hem lopen ja, ja. een schitterende documentaire ja, ja, ja, ja. ik heb uh, hem grotendeels gezien uh, van de week maar dat Als is mede leuke, door de, uh, door de door de Aandeel van jou en van mensen die filmen natuurlijk. Ja, nou het is vooral één gast die uh, die gast die rondloopt met die uh, met die DVD, Die uh, die heeft het eigenlijk helemaal gemaakt, is dus anders dan filmen ook. Oh, weet wow. je wel? Die, die is er altijd. Die is uh, nou nu niet aan het filmen denk ik, maar, maar uh, ja gisteren, hier gisteren maandag uh, was er een, uh, een conferentie hier in Paradiso en wat uh, was hij altijd aan het filmen? Wow komt een deel 2, 100 jaar uitgehoord. Maar het is toch een super speciale plek. Zoveel mensen kennen het. Ja. Voor veel mensen is het ook een soort uh, thuishaven. Ja. Sky, wil je nog iets zeggen? Ik wil je nog zitten. Ik had uh, van de week zat ik in die watertent En uh, was ik ook aan het uitzenden. En dat was echt heel mooi, dat het, want dat was al niet klaar. Ik maar die twee vrouwen, dan de, de waterschermen die eruit zaten. Die waren net bezig om iets te weten hoe het was. ze hadden al een beetje neergezet. ze waren ook met geluidjes bezig. En, uh, nou ja, ik zat daar in de tent en ik zag een belletje, zingen, schelf blazen, een beetje praten, een beetje zingen. Het was best wel heel sereen, weet je wel. Dus het was een, uh, Wanneer was het? Vorig jaar? Ja, ja, was, uh, Vor, vorige week. Ja, wat ja, ik ik. Deze week. Ja. Het was. Uh, ja. Wedensdag. Ja. Ze waren die niet, opbouwen. Oké, we moesten even lachen wat ik zei opeens. Okay, vorig jaar. Ja, vorig Ja, maar het was. Ja, het was een keertje. Ik vorig, denk dat we. Vorig we jaar was dit gaan jaar. Gaan we het kussen? Ja, oké. Okay. Ik moet mijn bedje opmaken. Okay. Ja, dag, ben. dag lieve dag, mensen van de radio. Dag lieve mensen. Nou, dankjewel lieve oh, Waar zijn wij nog even doen? Haribo. Tot ziens, Haribol, Harikrishna. Nou, dankjewel, ik voel het uh, yes, erg goed. Yes, yes. Mm -hmm. uh, tot ziens. Ja, tot later. Ja. Woon je weer in die hoektuin? Uh, ik zie hier Het Ik de hele tijd. ik kom hier uh, jaar. Ben ook even. in Amsterdam afgekomen. Wissel beter. beter. Nou, dan kom je vast wel in terug. tijd. Nou, oh, dat is ook wel. Alle gasten weg. Nu is eindelijk de muziek afgelopen. Zo. for the That you forgot. You ain't doing your homework for a long time now. Don't wait for the teacher to scold you the you're older. you say, city, that's right, from Helmond and Dijne, up to Amsterdam where I want to make some noise. Keep cool, don't panic. Keep cool, don't panic. Keep cool, don't panic. I am meditation. I am. Keep cool, don't panic. Keep cool. Don't panic. Keep cool. Don't panic. Higher meditation. aya! panic as the evening slowly approaches yes this is just the first day of lunch make some noise everyone who's gonna be staying here till sunday all right then. this is just the start of the <laughs> We oh wel! Yes. Oké, okay, nu ga ik met jullie praten. Ja, ik heb een vraag: wat vinden jullie belangrijk in het leven? Vrijheid, vrijheid zegt de meneer. Wat wat vind je belangrijk in het leven zijn? Ik hoor je niet. Liefde. loving everyone, loving everyone. <laughs> ik vind leuk om te zien. Maar ja, zal ik jullie vertellen wat ik vind belangrijk in het leven op dit moment. Dat is cash. Nou, cash. Ik zal jou uitleggen waarom. everyone. I would like to give each and everyone who's here with us tonight, thank you. Make some noise y'all. Make some noise if you're having a good time. First day lunch, well. And yes, make some noise for our loved ones who's not here with us tonight, whether they're just doing something else or better yet, those who's not in this realm with us tonight. Make some noise for all our loved ones, y'all! Yeah! Give thanks! As we send each and every one to the stars. Still the first day, you see. Make some noise if you understand me, y'all. Do rustig aan nog van Alvon, but it's <laughs> not the ears day of been land well, yeah. We gaan nog tall soon Oh the fire is really hot now Yes, hopefully the rain is stopped now and uh, the rain is okay you know for the plants and the trees right? <laughs> But we want to party too <laughs> Make some nice if you agree with me uh. fire is not hot there Step up, cause here I am, again. the voices in my head, contemplated this discontent. Gladly Mr. Cloudfoot told us about women art and bending his head. Now where will I be without my loyal friends? Must I apologize for being in love and living in tents? Now I mm -hmm. now I won't pretend. Thank you. Thank you. Let me do the water. Thank you. James op een Jay, vocal en guitar. En ze zijn weer te zien hier op zaterdag om 12 uur. En dan hebben we ook wat verlichting, wat je ook kunt zien. Oké, okay, we gaan dadelijk, uh, we hebben even een break en dan gaan we verder met DJ Mystical Eye. Dank jullie wel nogmaals. Fijne avond nog. Do you know how to I'm saying, bring the joy. Give thanks, to Ja, dat was echt een geweldige band. Het was een geweldig band net. Is, uh... Ja hoor, de kerk is... Uh... Daar is de kerk. Bij dat groene licht. Daar, bij het goede licht is de kerk. Nee, maar goed, dan ja, dan, uh, vertel eens dan. Uh, nou ja, ik uh, weet niet. Dat met ik die heb je enorm wel gemerkt. Uh, ik, ben, ik heb dus gewoon. Hoe moet ik dat zeggen? Ja? Ja, ja. Dus je zit op school tot je 25ste en dan krijg je ja. toch wel zeg maar, een soort van norm geïndoctrineerd eigenlijk de hele tijd. En ik snap dat die allemaal gericht is op het vervullen van een rol in het hele systeem. Maar... Ja. ja, dan kun je dus dan zeg maar, ook een soort van niet omheen. Dan moeten mensen zich, zeg maar, eerst van losslaan, omdat ze eindelijk ja. snappen van hé hey, oké, okay, wacht, ja, dat is een norm, maar hè, misschien ja, op ja, mijn eigen norm. Je moet en maar daarna pas zeg maar... ontleren voordat je iets uh, zinnigs uh, Precies. Uh, kan doen. Dus maar, de, eerste, die, die eerste men, de mensen die allemaal 1 tot 30 zijn, die ben ik kwijt. Ongeveer kunnen niks betekenen. No. Want die zitten in die in die gehaktmolen van indoctrinatie. No. En in die laatste vijf jaar van een jaar. Ik hoop toch. Ja. Uh, de niet, uh, uh. Ik heb toch, uh, nou, lekker, toch. Ik heb toch wel hoop dat er een jongere generatie is die wel denkt van ho ho ho, Zo kan het niet langer. Nou ja, wat je wel ziet. En dat is er. Wel, uh, die, die is er zeker. Mm. Die groep. Die uit zich ook. Wat ik heel zie in mijn jou, leeftijd... bij uh, Extinction Rebellion en bij uh, hoe heet het? Fridays for Future, noem maar op weet je wel. Er zijn wel jonge mensen die... Uh, die zich daar uiten? Die zich uiten en die, die, er, die er een beetje blij mee zijn hoe het gaat. Ja, oké. Okay. Ja. En daar... Uh, Zo, morgen. Daar, daar moeten we ons maar aan vasthouden, denk ik toch? Ja, nee zeker. kijk, ou oudere mensen die gaan het niet doen, die doen helemaal niks. Die denken nee, dat van, oh, niet meer zoveel. alles is goed, weet je wel. Ja, dat is al gedaan. Het zal de tijd wel duren allemaal ja. Ja, Ver. Maar ja, je kan dan hopen dat mensen die kinderen hebben dan nog denken van oh shit. Mijn kinderen nou, ja, maar ook wel toekomst nodig eigenlijk. Kijk, ergens begin je dus te begrijpen dat mensen zeg maar hun kinderen buiten het systeem op willen voeden. En, ja. Nou um... ja, ja, dit is wel een ideale plek daarvoor natuurlijk. Zeker, zeker. Maar dan is de vraag, dat niet hoe leer je zo'n kind maar... dan ontwikkelen, zeg maar? Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk. En ik denk als dat vanuit zichzelf zou gebeuren, dat het veel beter zou zijn. En ik denk ja, als we dan ja. nou eens in de maatschappij ja. om zouden draaien, dan zouden we veel sneller veel ver komen, denk ik. Dus alles, ik. alles omdraaien? Zeg je? Nee, als je nou zeg maar niet... Kijk, eigenlijk wordt ons 25 jaar lang geleerd, dit is de norm ja, Zolang, Je komt eerst bij je ouders, dan bij je kleutenjuf, dan bij de basisschool, dan bij de middelbare school. Ja. Dan bij de, nou, ja. Dit is hoe het ja. gaat, 1 ja. plus 1 is 2. Norm. En overal ja. wordt je bepaalde gehoorzaamheid geleerd, bepaalde ja. vaardigheid. Maar eigenlijk leren in eigenlijk, je eerste 25 jaar leer je dus door dingen eigenlijk van mensen over te nemen. En dus neem je ook die norm over. En dat is niet zozeer omdat je dat wil, Daar heb je eigenlijk niet eens door. Dus dan denk je ineens dat bepaalde dat is, dingen belangrijk zijn, zoals een huis, en een grote auto. Het maar... waar. Nee. Nou, ja, ik heb dat wel een beetje aan het leven het lijf ervaren. Mensen, mensen kunnen ook zelf nadenken. Ja, ja dat is natuurlijk wel zo. Ja, Alleen, kijk, op het moment dat ik een professor... Mensen kunnen flexor, zelf nadenken en zelf conclusies trekken. Ik vind dat je dat onderschat, want op het moment dat een professor zeg maar, op je instaat te spreken als ja, maar jullie zijn de elite en jullie moeten de toekomst veranderen en jullie gaan een jullie gaan nieuwe wereld neerzetten, dan krijg je een soort van prestatiedrang opgelegd. Daarnaast worden er daar gewoon opmerkingen geplaatst als ja, maar je moet je aandelenpakket voor orde hebben, want dan kan je vrouw een Porsche rijden. Er worden eigenlijk heel suggestief bepaalde ja. normatieve waarden opgelegd, ja, waar je ja, eigenlijk ja, alleen maar ja, onder leidt. Ja. En daardoor ah ja, denk ik dat het je fantastisch aan de kant op gaat. Het beste belangrijker is het dat je leert om zelf na te denken. Dat is iets wat. Uh, wat ja, zou, maar dat is de ironie. dan wordt het slecht vak moeten zijn? Ja, maar dat dus wordt ja. ons allemaal verteld van hé, je moet kritisch zijn. Ja, maar, maar ondertussen je, is de enige ja, manier van ja, leren het we overnemen ja. van anderen. Dus hoe ja, zit het dan? Maar nou, hoe, zit het dan? hoe zit het dan met mensen die wel zelf nadenken, die wel zelf actie ondernemen, die wel op de snelweg gaan zitten? Ja, maar ik denk dus dat mensen daar, die zelf nadenken. Nee, ik denk dat daar zeg wel, een bepaalde muur... Ik, ik denk wel, dat daar een bepaalde muur voor nodig is. Als je erover gaan liggen en zeggen van nou. Dit wordt mij allemaal geleerd en dat is het of zo. Ja. Maar je hebt zelf stel ja, je nee, toch zelf een snel hersen? Ja, nee, 100 procent. je kan toch zelf conclusie trekken? Je nee, maar het zelf, is gewoon zeg maar, een, een spiegel van maken. wat ik zie in de wereld. Ik zelf dingen doen. Ja, ja, dat snap ik. Ja, nou, Maar doe daar dat zijn, dan. Ja, daar zijn er weinig met mij, dat ga ik je vertellen. En dat is waarom nou, ik dit ja. uitleg. Uh, dat is een kwestie van even de goede kant op kijken, denk ik. Ja, uh, nou, nee, 100 maar. Echt wel onderzoeken waar. waar dan nog ligt het wel in de middelheid. Mensen, ja, zijn, mensen zijn heel jongedalig, dat, dus uh, dat is het probleem. Nou ja. Ja. Ja, ik, ik heel, uh, ja, ik vind dat je een heel naar mensbeeld hebt. Ik een naar mensbeeld? Ja, ja alsof, mensen gaan, alsof mensen zelf niet nadenken, alsof mensen zelf niet verantwoordelijkheid hebben voor hun acties. Nou ja, dat is dus wat ik als, je aangeef. Als 21 zijn. Hé, hey, kijk, nou, dit vind ik dus grappig. Ik heb psychologie gedaan en hoe vaker je, je iets tegen iemand zegt, hoe meer je het gaat geloven. Dat is zeg maar een soort van hoe menselijk rijnwerk. Dus hoe meer je een bepaalde norm indoctrineert, hoe meer iemand die gaat geloven. Dan heb je dus helemaal geen erg in. Maar ik heb mensen om me heen gezien van verschillende delen in Amsterdam, verschillende delen in Nederland. Die hebben allemaal dit, dit baanidee van: ik moet werkt worden, een vriend hebben, een huis maar hebben, een kind maken en dan de volgende generatie ja, op huis Maar ja. eigenlijk weten ze nog niet eens zelf wat ze aan het doen zijn. En dan vraag ik me af: heb je dat huis ja, en dat kind je, dan in de first place omdat je dat zelf wil, omdat je denkt dat dat moet? Ja, weet je, er zijn best wel veel mensen die dat doen. Maar uh, kijk. Als iedereen zo denkt zoals jij, dan gaat er nooit iemand iets doen. En wat mij betreft is het veel interessanter om te kijken naar mensen die wel iets doen. Ja, maar... Mensen die wel zelf nadenken, mensen die wel zelf computers trekken. En ga die mensen nou eens opzoeken en ga daar nou eens mee praten. Ja, nou. eens even zorgen dat je meer mensen kan laten zien. Ja? Dan dat. Ja, ja, goed. Oh. Misschien moet ik dan beter zoeken. Die mensen heb ik nog niet ja. gevonden. Ah ja, jezus. ik wil. Uh, oh, nee, maar, maar zoiets was... als Extinction Rebellion, dat vind je dan niks. Niet, uh... nou, ik weet niet waar zij voor staan, daar heb ik me allemaal niet in ingelezen als ik oh. nou, Kijk, nou, ja, dan uh, dat houdt het een, een beetje op Zoals denk, ik er uh... een beetje in sta, is. Dus... Ja, ja maar weet je, je de wereld is een grote golf. Als jij niet eens even gekeken hebt daar, wat nee. Extinction Rebellion is, dan moet jij niet gaan zeggen dat iedereen. Dat iedereen maar alles accepteert en zelf ja, niet nadenkt. Maar okay, nou hoeveel uh, mensen, neem maar dan de vraag, uh, hoeveel ja, mensen zitten ik in? Uh, ik ga even mijn schoenen opzoeken. Uh, hoeveel mensen zitten daarin? Duizenden. Ja, duizenden. Maar uh, dat is ten opzichte van de hoeveel? 17 miljoen die hier wonen, uh, ja, ja, ja, dat is een minderheid. Zeg het ja, de hele tijd. Maar natuurlijk is het een minderheid, maar kijk, zo lang. Zolang jij niet eens onderzoekt wat het is, dan zal dat altijd een minderheid blijven. Dus zoek het lekker uit. Ja, is okay? goed. Ik ga weer. Top. Doei. Ja, nou, dit is, uh, is wel heel erg uh, productieve discussie. Oh, nee. Ah, nee, ik uh, verwar je met iemand anders. Oh shit! Ah, Nou, ik moet nu met mijn blote voeten... Nou, ik moet helemaal niks. Maar ik ga wel met mijn blote voeten als kind. Oh ja, ik ga wel even naar de kerk. Ik die is uh,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 een tijdje, dus ik uh, was even mijn apparatuur aan het controleren. Hallo, oh, ja. mag ik je wat vragen? Ja. We zijn live op Radio Pattenkoen. Uh, vind je het leuk hier? Ja. Wat heb je gedaan vandaag? Um, een beetje hier geweest, en bij de speeltuin en rondgelopen. Ja. En nog wat langs winkeltjes gekeken. Wat heb je? langs winkeltjes gekeken oh ja oh, er zijn allemaal winkeltjes op dat andere veld hè geloof ik ja heb je daar nou leuke dingen gezien of niet um, ja wel deze goed. oh heb je iets gekocht oké oh wat okay. oh, een leuke bril zet hem eens op in je hoed oh er is dus een bril voor op je hoed Je er niet doorheen kijken. Je kan er wel doorheen kijken. Ja. Dus je kan er ook als een zonnebril. maar dan is het wel heel donker. Ja, nou, moet de zon wel flink schijnen natuurlijk uh, om daar iets aan te hebben. Maar uh, je hebt ook op de schommels gezeten of niet? Ja. Die schommels die zijn wel te gek. Was dat was, waren alle schommels bezet of niet? Nee, niet allemaal. Want dat is het leukste, toch? Ja. alle die schommels zijn met elkaar verbonden met touwen. Als je dan bij de ene heel hard gaat schommelen, dan gaat de andere ook al leuk op. Ja. ja. Is grappig. Ja. Heb je nog leuke muziek gezien, ook al niet? Um, ja, dit vind ik wel leuk, wat nu draait. Ja. Is okay. ja. dus ook nog een, uh, ken je het kapouterhuis? Ben je daar ja. al geweest? Daar is ook nog een heel leuk beentje om te spelen. Of tweeisten, nee, die was afgelopen. Niet. Nee, die was een heel leuk beentje maar eens afgelopen. Ja. Ja, en ze ook een al een allemaal van die stokken met, uh, met die punten aan. Vorig jaar. Oh, oh. Nou, nou, ja. Ik dacht zegt. dat ze dit jaar ook hadden. Nou, er zat wel een man met een uh, lange stok met een punt eraan. Van bij het vuur. Met geel. Geel, nee. Ah. Nee, hij was, uh, Het was heel gek, want hij had die stok had hij uh, bij het vuur liggen, maar in een bloempot. Dus ik denk dat hij hem aan het drogen was, want het lag vlak bij het vuur. Maar ondertussen zat hij op zijn arm, zat hij met een stift uh, te tekenen. Dat was een heel heftige tekening. Op zijn arm. En dan ging hij daar nog as op gooien. En, uh, ja, ik heeft er helemaal niks van. Maar op een gegeven moment zat hij ook met die stok in het vuur was hij iets aan het doen. Maar het uh, was een hele lange dunne stok. Ik weet er eigenlijk helemaal niks van. Maar was het zoiets wat je dan gedaan was? Um, nee, ze hadden hem daar neerzetten en dan mocht je er eentje gratis meenemen vorig jaar. Oh, en ik dacht dan? dat. Een grote stok. Ja. Oké, okay, wat voor stok dan? Um, dan Bamboe, hadden of? ze een bamboestok ja? en dan hadden ze een soort van. Een, uh, in een punt gegiet met de, in het geel en nog allemaal andere kleuren oh. en nog een rondje en dan hadden ze die daar met een schroefje op gedaan en dan had je een soort van stok. Oh, dat grappig zeg. Oh, Hoe groot waren die stokken dan? Maar die groter dan jou? Ja, oh. ja. ja, ja. Zo. Oh, Leuk. Dus je was hier vorig jaar ook al? Ja. Oké. Okay. Hoe was dat je eerste keer was je al nog? Nee, nou, vanaf mijn eerste... De eerste, van toen ik één was, was het de eerste keer toen ik hier kwam. Oh, serieus? Dus ik ben hier tot, tot nu toe acht keer gekomen. Zo hé, ja, Ben je volgens mij vaker geweest dan ik? Negen keer, het. Echt? Nee, nee, omdat ik als eerste nul was en dat jaar heeft het niet meegeteld. Oh, ja. En, ja, ja, en er was een corona, er was er geen landschap. Oh ja, toen hebben we ook twee jaar geen landje. Er was twee jaar geen oh, okay. ja. Oké, okay, dus die stokken, dat was dan al... Uh, ah nee, vorig jaar was het wel, toch? Of niet? Vorig jaar wel. Ja, vorig, vorig jaar was jaar wel het wel. Dat was ook heel leuk, hè? Het was heel warm. Ja. Ja, ik heb dat volgens mij toen genoemd. Ik weet niet. Het was heel warm. vorig jaar. Het was ook heel leuk. Ja, het is nu al even wat anders, hè? Ja. Nou, volgens mij komt het door die, door die waterbeschermers, hoor. Die hebben, ja? die hebben heel veel water aangeroepen. We ja, hebben water, uh, waterrituelen ja, het het uitgevoerd. Water, ja, ging wel een beetje op het water. Nou, een beetje. Er zit een hele water area. Zeg maar. Oh, ik moet even een hele... boekje nog lezen. Ja. Dat heb ik, want we kwamen vandaag ja. aan door het water. door het regen. <laughs> door de modder, ja. ja. Ja, het was vreselijk vanmiddag. Ja, tijdens die opening ook. Hè. Was ook uh... Ja, toen waren wij een beetje net uh, klaar. Was het ook ja, regen niet ook vijf? Wel ja, gelukkig ja, ja. toen we net aankwamen, stopte het met regen. Nog één keer heel een klein beetje regen van één of twee minuten. En ja. daarna was het echt weer helemaal over. Ja, Geen ja, regen het allemaal, en zo. De hele tijd hoog toch? Ja. Uh, lekker, lekker bij een vuurtje. Heb je al bij een vuur gezeten? Nee, want dat kan ik niet zo goed tegen. dan krijg oh. ik heel snel uh, moet ik daar van hoesten en zo, en dat, dat is niet zo fijn. Oh shit, nou, dat is wel jammer. We is wel lekker warm, we maar... hebben wel lekker eten gekregen toen we binnen ja? kwamen. Ja. Oké. Okay. Ja. Hier, kijk. Daar ja, ja, kon gratis uh, eten pakken ja. en dat was zo ja. lekker. Ja ja, ja, ja, ja, ik heb dat ook gegeven. Ja, je, was, kwam uh, en en en je kwam binnen en heel mooie uh, grote pannen en uh, ja. daar kreeg je. Ja, kus -kus. die stonden op het vuur hè daar ja, ja. met die courgette so, ja, en bloemko. Het ja, zag er en, uh, mooi uit. Ja, dat ja, was, uh, was echt lekker eten. Ja. Ja. Uh, ja, wil je verder nog een, wil je nog een verhaal vertellen? Oh. Oh ik heb ook de hele dag uh, uh, in een koekiemonsterpak gelopen. Koekiemonsterpak? Heb nee, ik net juist. uitgedaan. Ah shit, dus ik ben net te laat omdat hij een beetje vies was geworden. Door Sorry hoor. Hij was een beetje vies geworden door de oh. modder. Ja, dat is wel... Ja. En dan was ik, uh, Mijn papa, ze had zo'n pinpasje gehaald met goud erop. En toen ja. vroeg ik om een koekje. En toen gaven ze drie koekjes aan mij met chocola erin. Oh, en toen had ik dat binnen drie minuten op. Ja, dat is. Ja, dat is wel aardig dat je drie koekjes geeft. Maar, dus waar, waar, waar was dat, die, koekje? die koekjes? Uh, bij de kassa, toch? Ja, bij de kassa gekregen. Oh, oké. Okay. Oh, Bonuskoekjes. Tja, lekker hoor. Nou, dankjewel. Heel veel mensen proberen ook te zwaaien en zo. Te zwaaien? Ja. Hoe bedoel je te zwaaien? Ja, omdat ze mij de hele tijd zag je zo'n grappig koekje pakken. Oh, ja, natuurlijk. Ja, want dat is natuurlijk wel bijzonder als je daarin rondloopt. Ja, leuk hoor. Uh, ja, verkleden is altijd goed. Hè? Ja, nou hartstikke leuk. Hoe heet je eigenlijk? Marco. Marco, nou ik ben Hans. En uh, oh, wacht. Uh, dan ga ik jou een uh, ja, kijk. Ja, dat is een echte. Dat is van de radio oh, dan kunnen we even waar je. Even luisteren. Ja, Radio Patapoe. Patapoe? <laughs> Patapoe. Dat kan je gewoon op internet vinden. Grappige naam. Uh... Ja, toch? Ja, dat is al heel oud. Wat een poe was een hondje. Dat is jouw hondje. Ja. En dat is verleden. Uh... Uh... Nou ja, waarschijnlijk wel. Ja. Want, uh, dat komt omdat er een. Uh... Er was een. Uh... Zal ik het vertellen? Okay. Dus, uh, de... Vroeger had je de Tina. China. Misschien heb jij er wel van gehoord. En, uh, Zo en, uh, meisjesblad. Tijden. Meisjes tijdschrift. Was het wekelijks? Nee. Ja. ja, echt elke week? Ik weet het niet, ik las er niet zoveel. Maar ik denk wel dat het misschien om de twee weken dan. Nou. Maar goed, er was dus een... Uh, Tina had dan uh, een... Uh, een liedjeswedstrijd. Dus uh, alle, alle meisjes konden dan... een cassettebandje insturen. Ja. Waarin ze een liedje zingen. Ja. En uh, nou, de winnares... Ik weet niet meer hoe ze heet. Shit. Maakt niks uit. Nou ja. Um, die had een liedje dat uh, heette uh, Patapoe en dat ging over een hondje. En uh, dat is dus, die had gewonnen en toen is dat dus op, op single uitgebracht, op 7 inch. En dat was toen, uh, in, toen stopten ze dat in de tienaar. Dus toen hebben heel veel uh, meisjes hebben een singeltje gekregen van Patapoe. Nou en daarom het Radio Pattapoe, Radio Patapoe. Grappig. Ja toch. Ik heb een, is een liedje. Ja, het is een liedje. Patapoe. Patapoe. Can you hear me darling, patapoe? Grappig. Ja. ja. Nou, dus zo. Nou, dan ga ik weer verder. Dankjewel. En, uh, dankjewel jij ook gedaan. Dag Marco. Dankjewel. Dag Hans. Oh. Ja. ja, en hoe heet jij dan? Lisa. Lisa. Nou, dankjewel ja. Lisa. Dankjewel Marco. En oh, daar nou moet ik nog overheen komen. Ja. Oh, in ja. die knie. Ah oh. <laughs> oh, shit, ja ook. Oh. nou die voet. Oei. Zo, so, nou ik sta weer. <laughs> dankjewel. Ja. Nog? Doei. Oh, en daar is nog een schommelverstein aan de gang. Gaat hij nou.. Uh, ja, ik ben één kanaal kwijt, lijkt het. Is het dit kanaal of dat kanaal? Waarom? Waarom? Nou. Kijk eens. Hallo. Mag ik jou storeen? Huh? Zeker. Ja, mag klaar. het. Nou, er zijn. Oh, een modderband hier. Het staat in de hondenpoep. Oh nee, dat is. Nee, dat is modder. <laughs> <laughs> ja, nou, er live live <laughs> op Pattenpoel. Oh, serieus? Ja, serieus. <laughs> uh, en ik zie jou lekker een beetje hangen op de schommel. Eerlijk, Nou, weet je wat er namelijk is? Nou. Als je, ik zat net te denken, als je binnen zou zijn, weet je wel, je kijkt naar de lucht, dan, ja. dan kan je gewoon niet geloven okay, dat deze wereld hier is. En hoe leuk die is en hoe mooi die is. Dat is eigenlijk bewolkt en ja. het is prachtig. Ja, ja het, is, het is zeker prachtig. Superleuk om hier ja. te zitten, even ja. Ja. te relaxen. Ja. Nou, als je binnen bent, dan kun je hem in je hoofd bedenken, toch? Deze mooie wereld. Ja, maar dan is het nog bijna onvoorstelbaar dat hij er is. Ja, dat is wel. Ja. Iedereen is gewoon zo lief tegen je, weet je wel. Dus het is... ja. Ja, ja, ja. Wat, nou, ja, dat is. Ja, dat is. Het festival is hier, ja, ja, ja. ja precies. Ja. En er is altijd hele leuke, leuke muziek. Zo. Ja, ik vind het vandaag wel een beetje. Nou, daarachter wordt heel leuk gedanst. Dat is dan weer mijn muziek. Maar oh, je kan, de Ecstatic Dance binnen. was daar, of niet? Uh, ja. Of was er... ja, soort ja, toch? Van. In er in ja, is geen uh, ecstatic dance, maar wel um, dans met een DJ, heel relaxed uh, oh, heerlijk cool. muziek. Dus daar moet je nog naartoe. De... Ja, daar ben ik nog niet geweest. Waar is dat? Dat is daar. Uh, naar dit pad volgend ongeveer. Ja? Of daar? Dan moet ik even kijken waar zit ik weer? Oh ja. Nee, hier dit pad volgend aan het ja? eind en dan naar rechts. Gewoon oh, buiten bij de grote schip. Het veld daar, in de buurt. een beetje. Ja. Oh goed ja, ja, er zit van ook zo'n zo'n zo zo gebouwtje zit daar. Hè? Is het uh, daar bij dat gebouwtje de aan de rand? Oh, zit, aan de linkerkant zit een gebouwtje. Ja? En aan de rechterkant ga je een pad, weer een veld op. Weet je? Het is het stilteveld. het is een Het stilteveld is dat, ja. Het is heel mooi, het stilteveld waar het nooit stil is. Nou, daar is het echt niet stil nu. Daar is een dj aan ja. het spelen. Maar uh, vertel nog even, wat heb je vandaag dan... Uh, wat heb je meegemaakt nou, je vermist, is, uh... ik ben, We zijn wat later gekomen, want ik was een beetje bang voor al die regen. Bang voor maar de regen. sindsdien je weet je, overal zitten mensen met wie je kletst, die je ja, aankijken. Ja ja ja, ja, ja, ja. Zo'n ja, ja, feest van associatie met iedereen. Ja, ja, ja, ja. Vandaar dat ik hier eventjes mijn even, eentje even tot, weer tot me laat komen. Ja, even, even ademen. Met hun tweeën trouwens. Maar oh ja, nou, maar adem, ja, even lekker rustig. Ja, nou, ja, dat, ja. dat is het voornaamste wat je meemaakt: ja. alle korte gesprekjes, even laten horen dat je er bent, ja, wel, dat je iets met elkaar geniet. Ja, ja. Even en dat is gewoon, nou ja, ja, dat is pas uitrusten, ja. Ja. ja. Dat is pas vakantie en het leven vieren. Ja. ja. Stap in een andere wereld. Stap in een andere wereld. Ja. Maar het gekke ja, is dat is. deze wereld bestaat natuurlijk ook, uh, ook daar, verderop. Alleen, uh, ja, uh, er zijn wat meer mensen die wat geen zijn. Maar goed, dan kan je, je ook. Uh, maken. Ja. Nou ja, ja. Waar we ook verantwoordelijk er, voor zijn. Ook, ook toch wel uh, leuke plekken. Daar zijn we ook verantwoordelijk rust. voor, weet je wel. Ons leven daarbuiten is rook. daar ja. moeten we ons ja. best voor doen. Maar even hier eruit, ja. Ja. dat is genieten. En dat hebben we nodig. Hartstikke mooi. Ja. Om je een beetje op te laden. Jij ook, ja. denk ik. Ja, maar je bent ja. een soort van aan het werk. Ja. Oh, werk, oh, nee. Als het op werk gaat lijken, het, stop ik ermee. Ja. En waar zit die radio dan trouwens? Nou uh, ja, ja, het is, ja, het is nep radio. Helaas, het is geen FM meer. Maar uh, ja, radio dan Maar Waar kun je het vind vinden. je die dan? Radiopatapoel.nl. Op een. Ja, op. Nl. Op. een web, alleen online radio. Ja, het is een online radio. Ja, FM, dat, is, uh, ja, dat moet je betalen. En hoeveel luisteraars heb je dan? Weet ik veel. Ja, ja radio nou, Ga eens even luisteren. Zonder spatie. Oh, wacht. Ik, kan, Kroppen. Uh, Kroppen. ik Kroppen. kan je helpen met spelling. b a t a p o u P-A-T-H-P-O-E P-O-E, poe? Ja, oh, oké. Okay. Kijk, staat ik. ik stop hem in mijn zak. Ja, kijk Ga ja, luisteren. Ja, hoe ben je eigenlijk? Rien. Rien, Ik heet Hans. Nou, aangenaam je te ontmoeten. Heel. Dankjewel. je wel. Uh, leuk om dat te doen, Phil. Ja, ja, ja ja, af en toe ga ik even uitrusten, dan leg ik hem neer bij een beetje. Ja, <laughs> dat zou ik doen. Even duiken. Oké, okay, ja, dankjewel. Hartstikke uh, Zo. Nou, die zat lekker te mijmeren, Rien. Op een van de schommels. Zo, dat is een beetje gevaarlijk met steentjes. Zo. Hallo. We zijn live op de radio. Waar ga je heen? Ik ga. Uh... Naar de wigwam. Ga ik even mijn laarzen ja, de ophalen. de Ja, naar de wigwam. De, de tipie. Ja, naar de tipie. Ja. Naar de vrouwencirkel. Ja. Naar welke? Naar de vrouwencirkel. Dus oh. ik ga hier linksaf, schat. Oh, nou. Uh, is het leuk bij de tipie? Ik zou, nee, want ik ga mijn laarzen even ophalen. Ja. En dan ga ik rechtstreeks terug naar Hans Plom. Oh, zit hij uh, verhaaltjes te vertellen? Uh, waarschijnlijk, waarschijnlijk. Uh, hey. Is huis. Oh. Ja, want daar is mijn fietsbatterij. Dus ik, ik heb, ik ben ja, al, ik ben op een, ben op een missie. <laughs> zo oh, even een dikke club. Dat klinkt alsof je. Ik ben ah. met mijn elektrische fiets. Ja, dat schijnt daar iets van een DJ en dansen en zo. Dus ik ga even kijken daar. Ga jij die kant op, ga ik ja. die kant op en we ja. spreken straks ja. met de kerk uh, waarschijnlijk wel weer af. Ja, kun je checken of mijn schoenen er ook nog zijn? ga ik zeker voor je doen. We <laughs> ja, kijken of het gezellig is. Ja. Doeg. <laughs> Zo, nou, het was gezellig. En dat ene kanaal, daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Denk ik denk dat de helft niet hoorbaar is. Tjus. DJ. Oh ja, ik zou natuurlijk ook kunnen opzoeken en vertellen wat voor een uh, okay. podium dat dan well is. Want daar uh, staat allemaal in het programma boekje. Maar We zoeken jullie zo maar uit. Nou, ik begin muziek te horen. Ja, een beetje mee achtig Bos, komen we langs. Hallo, ja ik, het is toch een beetje raar dat deze hele microfoon bijna geeft. En en, en we zijn live. We even, gaan in de eter. Ja, we moeten nog eten. Nee, yes. je oh. kan hier nou niks eten. Wat Is ik, afgelopen. Moet ik heel even wachten tot die. Uh, een eter. Die ja, ja, ik ben een hele grote ja, eter, ja. Ik ja, ben een eter en die hebt een hele grote okay. zijn rauwe, <laughs> nou, eten. Oké, goed. Nou, Volgens mij uh, zijn Ik zit vol in uh, de eter. Rauwe, mee-eten. Uh, mee eten. Nee. Mee eten. We zijn niet vol in de mee. En, oh, nee. We zitten vol, mee vol in de mee. Eter, eten, hoor. Dat als je er een flauw van kan vallen. Zo, eter deden we toch vroeger zo. Ja. En dan ging je. Ja, ging je ja. ja je ze, dat, dat was er narcose. Narcose. Maar ah. ook, uh, was ook een uh, rape drug ja, ja, ja. was het. En het was. Voor ontvoerders, die uh, deden dat de, ook. De, de en nu ben je in de, nou, de eter. Ben in de ether. <laughs> nou ben je in de eter. Maar het is wel via internet hoor. Het is niet. Voor ethernet. Ja, ethernet. Nou ja, jezus. Eh, wat ik heb... Uh, goed. Ja. We zitten op ethernet, we zitten niet meer in de ether. Net zo lang, net... <laughs> nou, dat had ik heel, me door te nemen. Waarom heb je nou nog kous in je handen ja. Dat is een mix dat, dat, een dat nee, Ik moet even luisteren. Goed drinken allemaal. Oh, dat we zitten op de radio. Hallo mama. Hallo, nee, ja, ik ben van uh, het Zwarte Gat. Ik ga daar komen. Nou, ik sta hier uh, met uh, Lori in. Uh, waar zijn we eigenlijk? In, uh, in het, het Zwarte gat. We, zijn we zitten in het Zwarte. We, we zitten in het Zwarte Gat. We zijn het zwarte gat. Hey, hey, hey, hey. Ja, het had iets over Limburgers. burgers we zitten in een visieukende cirkel, recht naar beneden. visieukende cirkel. Ja, dat doe je kelderen, We kelderen de afgrond in. Maar ik ben blij dat Hans hier ook is, want uh, ja, anders, wist ik niet, anders wist ik niet wat ik moest doen. ah Dat is altijd zo mooi als Hans er is. Keihard naar beneden. Oh, maar hier ben ik ja, als je het toch keihard ja, hebt, ja, ik kom ook gewoon uit Brabant. Een visieukende cirkel, ja. <laughs> Op het internet. <eten> <laughs> ah, Op het internet, het is smerig om naar te luisteren. Ja. Ja. Zo. Maar, maar vertel nou Weet je wat nog meer smerig van... is? What Limburgers. No. Limburgers, kijk. It... No. Oké, okay. Cora, let oh, op. Why? Cora, yeah. Mora. No, I don't want Mora. Don't want nee, Cora. Ja, zij is best wel leuk yeah. en lief. Mora. Maar. Ja, ik ben oh, Mora is zo Limburgers. Limburgers, in principe, ja. is echt gewoon weet je zo ja, we dood smerig, smerig smerig ik hou er niet van weet je wat die mensen doen um, Oost, ook al, ja, OAI, ik ben een Brabander en ik praat Brabander. Brabanders. Brabanders. Brabanders. Brabanders. Ik ben een Brabander en ik praat Brabanders. Brabanders. Brabanders. Brabanters. Ik zou echt mijn best doen om me verstaanbaar te maken naar andere mensen. Als, ja, oké. Okay. En dan ga ik, probeer ik gewoon heel, gewoon heel, heel netjes Nederlands te praten. En dan kan ik ook hartstikke goed. En dan kan je mij wel verstaan, weet je wel. Ik kan een ge... Ik ge ja. goed. Ja. Ik doe mijn best, weet je wel. Ja. Ik weet niet. Ik Limburgers. Ja. Ah, ah. Doen ze niet zijn best. Ja, Doen nee. ze niet zijn best. Ja, nee, dat is nee. waar. leuk. Ik kan je vertellen, ik heb oh, de anders. Dan denken ze, ik kan me kapot horen. mens. Ja, als jij mij niet kan verstaan, so be it, ja. dan uh, vind ik jou niet leuk. Ja. Ja. En ik denk, ik heb de, nou, daarom haat ik Limburg. Ik de, de ouders van mijn zwager heb ik nooit, nooit verstaan. Ik heb nooit iets begrepen van wat zij uh, zeiden. Dat is toch verschrikkelijk dat, dat ze, dat en, ze niet hun best doen om jou erbij te betrekken. En dat vind ik heel kwalijk. Je bent toch ja, met okay, elkaar? Dat waren, eh, dat waren hele oude mensen. Nee, slul. Want ik heb veel.. Ik kwam bij vriendinnen en dan was ik daar. En het, ja, ik ben een beetje oud, maar niet zo oud. En zo. Uh, maar dan nog, dan ben je toch in, in gezelschap en dan probeer je toch, dan wil je iedereen erbij betrekken. Dat is toch fijn, ja, ja, het is ja, leuk, ja, gezellig. Ja, ja, nee, ja. Denk denken Limburg. Dan. Nee, dat willen wij niet. Je, we gaan ja, we, dat, dat jij buitengesloten wordt en dat wij ja. een, een eigen ja. dingetje het op, op, houden. Ja, het is een, daar ja. heb ik een hekel aan. Ja. En, en, en ik denk dat het, uh, dat was er al, dat, dat vervelende Dames gevoel. Dames mensen. nog belangstelling voor Dames en de mensen. Point. <laughs> Dames en mensen. Dames yes. en yes. mensen. Dames en mensen. Dames en mensen. Wat? Dames, ja? vrouwen en mensen. Hey, het, en, uh, mensen. Nou ja, dat is dus wel waar. Ken, er zijn heel veel uh, woorden die uh, bestaan voor uh, mensen in het algemeen. Die afgeleid van uh, mannen vormen. Het Engelse man. Engelse wat? Het Engelse woeman. Woeman. Woeman. Woeman. Dat is Oh, woman. Ja. man. man. Wow. Ja. Wel ja, uh, een man. En, uh, wat hebben wij? Mensen. Dirk, Men, je mee. Of? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Man, Thio, uh, Thio, We Thio, hebben. Hey, uh, you leveled? level. Nee, mm dat -hmm. we naja. gaan naar de stal. Oh, oh, niet niet. oh nee? de stal nu maar maar al. Ik ja, weet niet of hij erop komt. Ja. De stal nu al. Ja, maar wij doen mooi. Wij gaan onder Theo's. de stal. Oh ja, en dat kan We gaan nu al naar de stal? Ook nou, we gaan naar de stal. Er zitten dag verdachten zitten daarin. Nou oké, okay, we gaan naar de stal hier blijkbaar. Nou ja, ik ga in ieder geval op zoek naar mijn schoenen. Nou, ze dus zijn al weg. Nou, het wordt of een hele korte uitzending of... Uh, er gebeurt nog iets. Jezus, er staat hier een enorme zak met uh, blikjes. die hier een beetje in de drup terecht. Ik een van ja. doe ik thuis ook. Nou, dit, dit wordt een ingewikkelde zie of... Actually, I can maybe pull that back there, and then I can... See this right Oh! <laughs> see, next, to you, next to you? Deze. Ja, yeah, de deze. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. helpen, maar. ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, Um, I guess hi, get hi. this out of the way so that, I, I guess I got it. Well, I have my hands full, Oh it's okay, sorry. Okay. I, I cannot, so then, you know, uh, can you can you sort out a big paper for me? Sorry, what? A big paper, and someone who can roll well. <laughs> oh, yeah, well, no, they just disappeared. They went to the stall. Ah, but okay, I think we got it now. I just yes. had a really good joint, and there was a, a guy who uh, had like a really good hush. oh. oh. And there was a woman, Lori, she could roll very well. Oh yeah? Yeah, but they all and went to the stall. They all went to the stall? Yeah. Because it's dry there. Ah, uh, yes. And, it's, it's, uh, and, it, and it was wet. Is, and it was Is, is there is there, other, is there another dryness? Is there dryness here? Uh, here there, is a, there is a tarp here. Yeah. Uh, no, actually that you can be under. I mean, but, yeah, I mean uh, I have, I'm just checking in. I kind of want to see Mo and and, uh, and uh, yeah, punch the clock. How yeah, there is uh, maybe some inside yeah. there. Oh, yeah. or oh. Is Han, uh, is, is, yeah. is the other, he's inside? Okay. Yeah. Ah, but, uh, you, you coming in here? Hey, well, oh, oh, oh I want to talk to you. Yeah, yeah, well, then come in. Yeah, but my feet oh. are very dirty. Oh, my God, Uh, hello. Oh, my God. punch the clock. <laughs> oh. As we say it, you have you know. to sometimes. Yeah, you know, exactly. <laughs> <laughs> I feel, uh, yeah, yeah. Okay. I feel a bit awkward. I'm uh, live <laughs> on the radio oh, right so no. now. <laughs> so more was Hans He was Hans Hans Hans Hans Hans Hans Moe no, walked on a roll? Moe Mo yeah, yeah, uh, was still. Moe was not. Uh, he know, again, uh, active. Uh, oh, he's not. Uh, no, no, no, he's no, not. No. Uh, no. I'm sorry. No, okay. That was. He, he was. Yeah. Yeah, that was why. Unfortunately, oh, no, oh, there was no mix up at the door. They were no. very kind. Uh, uh, <laughs> <no. laughs> he's still a friend. Yeah. Oh, yeah. But I, I, guess, so I also I can't expect probably. Uh, well, we may have to renegotiate. <laughs> well, let me roll the joint. So, yeah, hey, well, I just discovered that, uh, I, you know, my booking, which was booked by Moazai, the actor DJ. What? Uh, Moazai? You know Mohammed. Mohammed. This is Jibril. I came under the the invitation of uh, Mohammed, of course, to, Han, to Hans Fisk's place, which is a tradition, actually. My, uh, the, Busy, yeah, my business. Mohammed, you know Mohammed. Yeah, probably, but uh, I know he's—he's he's actually well. He's—he's actually, you know, he's a movie actor. He's a famous, uh, for uh, yeah, for Dutch standards. I mean, certainly professional in the professional acting world. He's, you know, he's. I'm. Um, I'm not much watching Dutch films. Uh, you know, among the Mohammeds of the world, he's the more create of the more creative nature, which is. You know, No, uh, okay, well, uh, close sorry, to the heart but of he it. Uh, he uh, well, apparently, he, he apparently he he uh, had a month or so ago. Yeah, we, uh, he came, he was at the Himmelbart and, and we talked about this last year when I missed. I missed Lanjouville various, ah. yeah it was a long story long story, I don't want to get too much into it but he came soon afterwards and was like, we missed you, and I was like yeah, well, you know, then somebody has to like you know, book me or something, because otherwise I come, and I overdo it I mean, I've already overdone it, just arriving, I haven't even taken out an instrument, and I've worked probably harder than most of the... <laughs> Not to, no, and I mean, this. I, I mean, I did it intentionally knowing this is a tradition, like I I was gonna come just bring the guitar and saxophones, yeah. but then I was like, ah. ah, it's raining, pouring down. I'm gonna fill up the bakfiets with everything and go and see what happens. <laughs> yeah, and if I overdo okay, it, so then came, I overdo it. Uh, on the with the bakfiets during the yeah. uh, rain. Basically. I no, almost—I—I just raining. snuck through, and, and then I, it started to pour just as I was at the, the at the ah, door. Okay. And the, the girls at the ticket, uh, ladies, the the the wonderful uh, uh, goddesses yeah. at, the, at yeah. the ticket counter, yeah. all recognized me and knew ah, me well. Yeah, even though Mo had and not, he failed to tell me that he lost his job, and <laughs> I didn't actually have a a. a So, they, but they didn't, yeah, they were like, uh, you know, ex of course. Very yeah, uh, yeah, yeah. yeah, yeah. you know, <laughs> good. They Roland, gave me, they yeah, gave me the yeah, yeah, yeah. I, I want it, uh, although I want carte blanche. I deserve yeah, uh, carte blanche. Let's <laughs> <yeah, yeah, laughs> say on this, yeah, yeah, art right, is yeah. carte blanche. Yeah, that's great. Gabriel Van Jones, the Circus of Contemporary Art, kinda that's kinda still, arrive, right? right. I am just arriving. So oh, yeah. uh, and you are uh, going to play I'm going to going play to, uh, well no this is now me uh, like I uh, uh, now that Mohammed is not I mean like uh, yeah, there's yeah, two more days. There's two more days. Uh, I have, then, uh, I have two guitars, two saxophones, yeah, a bag of uh, like a, a, bag of tricks uh, to. Ah, uh, so you are also looking uh, for uh, other yes. people to play with. As well, another yeah. Um, I, I accept uh, other. A, all uh, kinds of uh, opportunities. Multitude of instruments. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. yeah exactly. And you can play I, all I, of them. Uh, actually, yes. mm. You could play some of them at a few. The same time. Could, yeah, and if, you know if I have a, a full stage with the electricity and you uh, know that, then I could probably hook them up and play at least three at a time. Okay, um, okay. You know, But there are many, many stages. Free corn. Free corn is more, you know. Free corn. Free corn once came. To a uh, freak horn, freak horn, uh, like freak, freak the young, freak uh, uh, freak horn. That's horn. One of my, he's my my horn guy for festivals. Is uh, I am freak horn, <laughs> the saxophone and horn specialist, and Gabriel Van Jones's, uh, you know, Wilder alter ego. God. Sometimes so uh, when Gabriel's too much, freak takes over. You on stage is already crowded. I know, I, very know crowded. I know. There's not. I mean, they, he promises. They promise one, not to one step one on each other's toes. And then there's one, WTF. Man, a yeah. one man crowd. Plus I have WTF DJ, <laughs> who is that's more. Uh, I'd like the, it's the easiest thing. I would probably do the WTF DJ sets uh, uh, for not uh, without without saying, hey, you gotta fuck, do, you know, do something for me. <laughs> But just because I, I have a lot of music that I no one will otherwise ever hear that I would really like people to, hear. or I don't know if it's no anyway, you, you know, your kind of music. Uh, yeah, maybe well, well, we can do a session. Maybe we can do a session well, later, well, just what, to the radio. What do you think, my kind of music is? Uh, well, you know the noise we've the noise we've made in the past. Uh, yeah, that uh, I mean, I know uh, yeah, I know yeah, that uh, I can, I I play, I can I play anything for you, so and you will. Fuck, I mean, like, know, well, that you'll, you'll, you'll there's a wide range of uh, yeah, exactly. musical expressions exactly. that I do appreciate. Exactly. Yes, yes, yes. Whereas, you know, otherwise, you know, I also have like on the guitar. There's a guitar set of music. I, I, yeah, well, you know, it, so you it, can, as the You're to be here the whole weekend, 'cause you yeah. know yeah, this yeah, yeah, is the yeah. first. This is your, my arrival, and like maybe as we bump into each other, oh, yeah, you can oh, ask yeah. me wh if, if I, you know if we got a moment, then I can whip it oh, out yeah, and oh, yeah, yeah, do yeah, something. Because yeah. for the radio, uh, I'll do it. For, I'll do it. Uh, continued uh, stories. Yeah, yeah. That's uh, yeah. yeah. oh, good. I'm actually. Ah, uh, so. But Ah, there is already a door. Yeah, that's <laughs> <right. laughs> <laughs> it. magic. I mean, I, I can't, I just, I, I could be uh, very cheeky. You but you but you it's you, tricky. it's <laughs> tricky. It's tricky, you, you, you can't be I cheeky just know, right off the bat. I think they're all right. Un, unmodest? How you say this? Yeah, I don't think you're. I mean, here, this is the place. I think there is a bridge. A bridge a fridge for, for, for with, oh yeah with something beer. to drink yeah yeah I think yeah. you're right yeah. I think you're yeah. absolutely yeah. right yeah. well that would not be immodest certainly I mean yeah I, I, I don't know if you look very official ah yes. <laughs> uh, yeah I'm uh, I'm uh, I'm, uh, I'm working yes I have an actual uh, Official uh, crew uh, thing okay. here. Okay. Yeah. All right. Well, you want to because really? I've only got the artist ones, and I'm in ah, tra and traditionally, you know, they're not. Ah, but, uh, <laughs> I think for both <laughs> of us, everything is free. Yeah. Yeah. Yeah. I think so. <laughs> uh, yeah. Yeah. I'm, I'm, I'm oh. not here to spend any money. No. No. I'm actually. No. Another, I mean, <laughs> I take, the take it, it that, that you know, like I've I've never come and gone away feeling like. Well, I'm not going to say anything I say nothing I say nothing, I say nothing. I, I, no I, I, but do I mean, usually, usually it's an unequal I, know, I, I, I accept yeah, that it's an unequal yeah <laughs> but, of course and I don't, drink, I mean, I don't drink that much I'm, mean, not, I'm, no, not a, I'm not uh, a big uh, drinker the money, the money comes from, from the others you know that's okay I don't think yeah, yeah, someday they're rich yeah. you know, there's a no, lot of no exactly yeah. and when I'm dead they'll get even rich <laughs> let them fail it's only justice you know it's a great of wealth That's true. Maybe I should ask yeah. just for the. I, I, I want. I, I want to, to be an heir, to one of the houses. What? An heir, like the, uh, like I'm the, the. Uh, oh, oh! I should uh, inherit, inherit. I inherit uh, uh, Yeah. What, what yeah. do you want to inherit? Then? Oh, well, I want specifically. I mean, I, I'm, a, I, I'm not going to point fingers yet. I just, just, I, you know, I think the. Ah, we understand the I would leave hey. anything to you uh, my friend you <laughs> uh, yeah but you don't have anything you <laughs> oh, oh, you have no idea have I mean here no idea no you know here I mean no, think here. Here. No, no, no. I mean, well, here I mean here I have over 30 years I, uh, I do uh, you know a house and, uh, actually I, I, I think I, other I, people um, are yeah. not so straight yeah. it, it would I mean I asked yeah exactly and last time when I was working on this when I was here on Beltane my neighbors at the Hemelvaart have been being very Cruel and unusual, <laughs> and oh my uh, God. almost oh. to the point where I was yeah. after their first, they, you know, they had a hysteria, oh and I, oh from God, which yeah. I was the, uh, you know, like but he, but we are broadcasting he, this uh, on the radio, yeah, right? So, yeah, yeah. I, th uh, I, th I, th I, uh, I can say that cruel. I mean, yeah, I, yeah, I, know. I didn't just I'm not aware, saying. That, uh, yeah, I know exactly. Yeah. Hey, yeah. well, people should yeah. know. <laughs> well, yeah, of course. <laughs> yeah, tell what people should know. This is the circus of contemporary art that you know that they're unable to somehow. Uh, couldn't, yeah. yeah. that yeah, is, yeah. and you know the last thing is couldn't <gasps> it uh, well? I have no idea what you are cun, saying cun, right now. Couldn't, yeah, isn't it? Is it like <laughs> allows. They, they is, don't. They is, don't allow the reality of the circus of contemporary <laughs> art. You understand that? right? Who, who doesn't allow it? My neighbors. The police oh. are very well, and the police allow it very much. They give me a free, I can wander the streets of Amsterdam, doing crazy things that other, are illegal no. for other people. No. And they're no. like, it's the circus guy. No, <laughs> okay. okay. <laughs> Ain't that right, Amsterdam? Yep. Thank you, my madam. Yeah, dogs. yeah, yeah. yeah <laughs> I can only say you are a very uh, colorful, uh, active uh, person. Yeah, uh, but apparently like for of, them, uh, I have too much yeah. stuff. Uh, you know, I bought them a jacuzzi a, a couple of years ago, and that yeah. was the you know that was the end of it. That was the, yeah. since yeah. then they hate yeah. No, maybe it was the fire. Uh, <laughs> well, you had uh, quite a situation uh, with uh, the whole fire, you know. Yeah, but I was that was their you know they yeah, set yeah, my yeah, place... You, you know, you the van, like yeah the exactly I was away thousands of miles. Is there any idea? about what, what, uh, what cost? I've got new ideas. I, I had, yeah, yeah, I, yeah. We don't. Has again, there been done uh, like official? They, they didn't. I mean, they checked. Well, they got it cleaned up as quickly as possible. Ooh, so uh, my, okay. my my neighbors. Oh, okay. And so when I got back, yeah. a couple of my neighbors were a bit more. I mean, so realized that I was long? going to meet... I'd been gone since December, since like around Christmas time. Went to yep. Mexico tulum and up to new orleans and uh -huh. was there for mardi gras and then it was my mother's birthday 2015 and i was in boston visiting her and i got this message saying um, oh, yeah, yeah. this well, is a bit too much information yeah. about where you were well that's it no it's very important been gone for a month that, no it must have been three months i guess three months three okay. months And, And left, I left had left the uh, you know the, the leader of the Oppenhoppers of Court fame. Oppenhoppers, the, the poet jazz, uh, free jazz band from the the Kabouter House. Oh Oppenhoppers. Oppenhoppers. Uh, tonight they were the, uh, the spread the joints. Oh yeah? Yeah. It, oh yeah. Oh yeah. Well, good. They should. Ja it should die. Yeah. Well, that's the, you know, otherwise known as the van that burnt my house down. Or, or the, the burnt, oh the van, really? That burnt the Van Jones. Really? <laughs> yeah. Well, I mean, I Yeah. It was you in think there. So? That's well, why, ex why, except for why. that. I think it could also have been my neighbors, or it could have been Cynthia who you know jumped off of. Really? You the think building. somebody put the thing on fire? No, not. I didn't think so. I think I, I thought it was a complete accident, and I was very happy that he that there were no no casualties. Yeah, and uh, you know, and yeah. I could live with Except you know, aside reader. from my aside from the, you know the loss of yeah. all of my yeah. possessions, yeah. <laughs> yeah. Yeah. but uh, that was a good you know that was a lesson that was a good uh, you know not so bad that part, but the but the after effects have been traumatic, yeah. traumatic for them more so apparently than I mean, but it's big, you know I get secondhand trauma like because uh, they. You know. But you have a place also, to stay now. This. Yeah, yeah. You have yeah a, like according to them, too much. <laughs> <laughs> oh, my God. But what do you have? Like a caravan? I have or a, a, or a circus a... wagon, which, ah, I, so which sorry, used sorry. to be... Yeah, yeah. I guess it was the... A uh, long history. It was around the corner at my other neighbors and I bought it from him and rolled it in. And it was because it was the first I mean, thing but there. But you had quite a, quite a building H yeah, around before it. The, so. Yeah, yeah, exactly. I mean, what I had before was 16 meters by three and a half meters plus extensive, you know, the garden area. Which, that you know, then they, I started, you know, I already have more stuff than I did then, maybe. Because I, you know, it was a. I think that's a great accomplishment. Yeah, yeah. yeah. <laughs> I, I was. Yeah, yeah. But it was a beautiful but, area. Yeah, you know? exactly. Yeah, a, and, very and they're good like. Thank you. Yeah, uh, uh, I yeah. think it's also. You should come visit again soon because it's. Yep. It's actually. Ah, you're to show me around. Yeah, that? yeah, and it's. I mean, it's. Okay. Yeah, I I, mean, I don't see why they don't get it. I mean, sometimes you know, like there was a point last yeah, year where no, no, no. there was some scare. Some. So I, I threw out like. All of my clothes and stuff from my ba the inside and got all outside, getting rotten and whatnot, and that started to look a bit ugly. But then I, you know, in fact, circus, uh, you know, there was uh, we had rats and the rats. Uh, I mean, we still have rats. I mean, but I, but I, you know, in trying to solve the situation I yeah, yeah, ended yeah. up just drawing a bunch of my stuff and looking yeah. really bad to to them but yeah, they couldn't yeah, see beyond that plus yeah, yeah. actually that's <laughs> what what contemporary art is these days I mean I do real kind of nice stuff which is a bit more classical so contemporary art is throwing your clothes out onto the porch and letting them rot and when your neighbors get upset you go ha <laughs> <laughs> This is uh, success uh, in the. <laughs> in the <laughs> uh, but you think you send any chance to uh, arrive at record? I don't know <laughs> uh, Well, yeah, no. Yeah, well, uh, when I I, oh, oh, that's maybe, right. They started with that on May first. I was like here, uh, like uh, and I told uh, I came here, and, it, and I, w yeah. I everybody I asked said, yeah. But isn't your place more in the uh, You know, I thought so too, but yeah. it was here first. I mean, these were my first oh. people. Okay. They adopted me when I first came, okay. and then the people from Hemelwart, like secondhand adopted me. Mm. Uh, what a, I mean, mm. I didn't. You know, they had an actual place for me and no. here. No. There wasn't yeah. a, as a, uh, uh, and then uh, but I've. You know, it was all. You know, it's always been. I have always. Uh, a lot of people yeah. think I already uh, have a place here. To, uh, <laughs> uh, <laughs> uh, for me, you are Hemelwart. Uh, But, uh, yeah. Well, uh, I yeah. would like, you know, I hope no. that I do hope uh, to we keep the place God. there, and I hope that we why will, you know, like, uh, you know, I believe that uh, we are legendary, some wonderful some people. But uh, you know, even legends uh, sometimes yeah. sink very low. Yeah, well. it will come to some kind of peace. Yeah. No, exactly. Yeah. Yeah. Exactly. Well, After thirty years, uh, I would uh, hope yeah. that they don't, you know. Thirty years, you were there. Yeah. Oh. I mean, first, well... Oh. I know, even oh, yeah. 32 years, right? It was, it was yeah. September 1990 yeah. that I... So want, uh, that I returned to this played. one. How yeah. do you get it? I want to... Grote flu? Grote flu? Well, that is... Yeah. <laughs> het? Ja, ja. Leeg, uh, het Je glas wel leeg? Misschien iets, iets lekker over een biertje? Nee. Nou. Nee. ja. gaan ja, we niet doen. Nee, ik, ik weet, het niet. Ja, dat nee, ja, nee, ik, ik maar. dat zeg aan ik jou even. Nee, toch inderdaad niet. Sorry, sorry. Ik had geen idee dat een wc hier. was. Ik ben gewoon. Nee, dat geloof ik ook allemaal wel, maar jij ja, ja, wil ja, gaan we niet doen. Nee, ik ben de groenstal. Heb jij een Ik heb de allerbeste, leukste grote vloer. Super! Sorry, ja, sorry. <laughs> maar ik heb voor de eerste keer ben ben. in mijn leven uh, roze vloer gehad. Dat is nog een wil je Er komt hier een, uh, iemand binnen die een beetje. Do you think food. that the radio people pick, uh, could figure out what was going on there? Nope. No, no. They, I mean, yeah, kind I mean, of. You might, might be. All, they're thinking about it now. Like, what is well, <laughs> Oh yeah, yeah. I'm not <laughs> going to explain anything. <laughs> yeah. They are pretty cool. See the Lady ah, Yeah, he said. Uh, It was the, need the need nicest to, uh, paper ever. What is it? Can I think hey, hey, it's. Uh, yeah, I have. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> They're a bit sticky, the first one sticks. Yeah, yeah I probably some of it. <laughs> <laughs> ah, you guys, yeah, yeah, sorry, oh yeah, I make. Oh, got the toilet. got it. Don't put it on plastic. Can I see where? Name you, have, did you, know did you ever hear of this uh, Japanese band called the Pink ladies? Pink ladies? From back in the '80s. Pink Ladies, ladies. from back <laughs> in the '80s. Lady, what? Lady, joint? Yeah. Your father. Yeah. Yeah. Yeah. <laughs> What the fuck elegance? is fucking yeah. papers. Yeah, yeah, actually I did uh, not get oh, it. Well, at least they're not actually. Where oh, are it. they? But are they pin the, the I think there oh yeah, are. The thing looks pinkier, pinkier, but yeah. Yeah. Yeah. I think it's yeah. the exactly. I think it's the, yeah. the it's these things. Yeah. Uh, yeah, exactly. Yeah. Maybe it's very, very, very likely. I hope. I mean, generally I don't like that banana. No. I don't care. This is festival, yeah, I mean, this you know. is uh, very close yeah. to making it uh, smell or taste like something. Right, no, which that's the worst Which thing. would be like... Uh, yeah. yeah, so there's some people like that, you know, like uh, menthol is the worst for me, but some people... Ah, did you get any uh, response right. to right. beer? Yeah. Or, uh, no, I didn't, I, well, uh, like, they didn't, uh, they didn't uh, go, <gasps> how dare you, but... Uh, no, but no, no, no, ignored you. Well, actually, even Hans even <laughs> gave something me, uh, Hans, else Hans gave me a little, uh, little uh, I... Uh, <laughs> oh, the conspiratorial, A conspiratorial eye gesture Oh my god, oh my god, oh no Oh no Patrick is nearly dead, so we're almost done with the, uh, the show Well, it's a pretty, I'm, I mean, I've well, I, think, I mean, I talked a lot <laughs> Yeah, yeah, you yeah, talked a lot, it was a uh, beautiful uh, I hope, and I didn't. I didn't really insult, know, insult the, anyone. I just told it as it uh, was. Well, <laughs> I mean, as, as it yeah. was yeah. from your yeah, perspective. Yeah, exactly. Yeah, exactly. No, exactly. Uh, this is very interesting. I mean, I, yeah, I didn't name names. I name, know, name, I, don't, name. I, don't, I don't. I don't know anything, you know. Yeah. You know uh, well, I mean, I hope you never need to know. I'll just fill in one thing. Rented a like a full industrial container and then came one weekend and started throwing things away willy or nilly that I uh, against you know, against my will, art works and whatnot. And you know, I would and, and we're violent and, and the children children. I mean the, you know, like the children and like the the grown up children. Uh, and I'm like you don't know. Yeah. But, and, uh, and so I, it, after two days and then they filled this whole thing they it's totally yeah. illegal I, I mean every, it's absolutely like yeah. Yeah. and I you know I was like I'm, I can't call the police on them quite yet because they're like family and I mean but that's how I yeah. and I know it's, it's, it's against my it's against my nature to do so but then yeah, yeah, afterwards yeah. I felt guilty for not doing it because it's irresponsible yeah. to not have them learn that that's not acceptable <laughs> and then And then they yeah. said, and then sent yeah, me a letter saying, a you have to pay for this. We're yeah. raising your rent to pay for this, uh, for our rape of you. And we're getting another one. <laughs> so yeah, that, yeah, it still sounds uh, weird. Yeah, well, uh, yeah. Unfortunately, it's no, there's no, yeah. I think now we're, I still haven't to, yeah. But, it, I mean, just so you know, the gravity of the... Yeah, it's uh, pretty uh, serious uh, shit uh, How mellow and easygoing type people we are at yeah, the Circus yeah, of Contemporary yeah, Art, yeah. which we may be changing the name of from Coca to Co, C O, F uh, M F C A. Co oh my God. Komfka, Komfka, Circus of Motherfucking Contemporary Art. <laughs> And now it's Circus of Contemporary Art. Yeah, now it's Coca. Coca. coca. No, which coca. unfortunately is, no. I mean, but it's a good joke, uh, but it. But other it people. It's Coca. It's yeah, yeah but. Circus of Contemporary Art. And the other one is Circus of Motherfucking Contemporary Art. So, Circle. Circus of, of ah, MFCA. So com, uh, uh, circus of MF. Co uh, uh, Ca. Uh, Contemporary Art. Or it could be KA yeah. in Netherlands. In Well, I mean CK. Contemporary art, contemporary kunst. Or kunst contemporary. How would you say, Yeah, I mean, like, well, you know, they have my. It could be cock. You know, contemporary uh, kunst. <laughs> oh, yeah, yeah, yeah. It could be cock. Uh, Circus, of, Circus contemporary of contemporary kunst. kunst. <laughs> yeah, yeah, it's Kunst. <laughs> kunst. <laughs> <You're>, okay, good. <laughs> that, that, that, I think that is going to be the new thing. Wow. Come to the guy. Come the to the guy. I, I Yeah, I, I shouldn't. I don't know. I must. I guess I must have been doing it backwards before with the K. You know, contemporary on the with a K and yeah. Kunst with a C. So it didn't work. Okay. Otherwise, I would have. So we're all here huh. for the cock. <laughs> have you ever changed, have you ever had a business and changed the name of it at the... the you know, professional? Yeah, the Comro Copa, I mean, is it costly? Ah, something? Ah, no, I... Because uh, it just, you know, Copa uh, hasn't just, worked in five years. I only just opened uh, a company. Yeah, uh, yeah. Like a year, not even okay. a year. Okay, and ago. you've never changed the name? No, not just. I don't, it's probably free, right? No, well, it's probably not free. You, nothing, free. Is free <laughs> <Exactly>. nothing is <laughs> no. free. Nothing exactly. free with a graphic guy. Yeah, but it's nearly, I mean, it's not very much, less than a hundred yeah you know, it's like yeah, less than yeah. yeah. No, exactly. and don't understand I mean, yeah because the uh, registry was like 50 i think yeah exactly something so like that a new name cannot be more than yeah, it's probably the same it's probably they'll make you have to open up a whole new yeah oh yeah no but you can keep your number yeah i know exactly So then, um, I only yeah. Then it doesn't uh, matter. He uh, just changed something uh, in the computer, and that's it. You know, that's yeah. Uh, yeah. No, exactly. Well, Shouldn't yeah. I mean? it should be even paying, I mean, I already paid, uh, yeah. God knows what, uh, in uh, order to hit him. So uh, the fuckers—they sell your data. Uh, right. No, exactly. They're, uh, and they're you oh, know they're, that's getting that's a, that's they're getting a they're getting a pretty that's good that's deal that's out of it if uh, they, uh, at the end of the day. They they publish my address. You know. Yeah. I my home address, because I don't have an address for the company. Right. You only. I will exactly. I it's, all exactly. No, it's all the same thing. Exactly. It's all the same thing. So my okay. house is just. But people? My address is is publicly available. Right. Well, that's good though. I mean, uh, at least for name? me. No, I, I would not good. I don't want myself. I mean, I well, uh, uh, I don't want anyone to just find out where I live. No. no. Not th I mean like. That's mine. What if you have you know I mean, have you ever had stalkers or? <laughs> <laughs> or do you, or well, i have a phone uh, stalking situation oh yeah yeah Because i have a one phone number that yeah. i cannot use anymore because it's constantly getting calls by by by sellers or right. i mean uh, i get all, my, all of my email all my, all my email accounts are you know it's hard i mean i keep them but i, I can never find any important uh, mail in them because it's it's so filled with you know like pages rubbish. and pages of rubbish yeah. But yeah, phone, I nobody, nobody ever calls good, uh, me. Because uh, I, well, I usually yeah. lose my phone right now. Is this historic and a special recording? It is yeah. actually. Oh, yeah, hi. Yeah, a special recording. I'm uh, Robin this is uh, Rosanna. Yeah, okay. Robin, Rosanna. We okay, are live um, on the radio. Hi, um, I just radio wanted to say uh, I'm very happy to be and here and to be invited to right. play here. Oh, you, are, are ah, you, you are going to play? Oh, you have played? I'm going to play with... Well, this is uh, like a 50-year anniversary of yeah. this beautiful uh, yeah. yeah. land jewel. Yeah. Um, I'm celebrating uh, to be uh, invited to play here. Ten uh, years ago, uh, I started a band, and I gathered them again for uh, this next Saturday at eight o'clock. Saturday to play some Santana. Santana. Yeah, I, I, I opted for going to the toilet, but the now my uh, my chance has gone. Yeah, so it's, uh, a very uh, here, uh, it's a very popular uh, toilet. Yeah, yes. So tell me about this band. Uh, oh, I'm sorry, it's but... Uh, it's okay. I no, no, I don't, I, I don't want to I interrupt. By the way, I'm... I'm Gabriel player, you wanted to... And Robin, nice to meet you. Gabriel wanted to stop the conversation hours ago, so... Yeah, exactly. I You know, exactly. Oh, but... Are you here next Saturday as well? Well, actually, I was booked, but apparently... It's a long story. My, uh, the, uh, my This, uh, old friend and our uh, Mohammed uh, who booked me was just actually probably knowingly luring me out here, and you know, knowing that he didn't actually have me officially. Because it doesn't matter whether I'm officially. I brought you know I brought a, a whole. Bachfeet's full of tricks, Okay, <laughs> guitars, saxophones and other things. So yeah. I've probably got like, I've got three good uh, sets that I, I I've got uh, already some stuff here. So. Ah, you have your stuff. But uh, where, where are you going to play them? Here, right oh, in, in, the, in the... Ah, in the... Yeah. Okay, okay, okay. And are you playing, ah. uh, you're playing with a band, right? Or... Yeah. And uh, so, ah, you have a big uh, amp? I've got um, you have a, a drummer nice who played with the uh, exception. Drummer? Uh, drummer is... Uh, But you're I going go. to put the drum kits? Yeah, sure. The whole, oh, okay. uh, the, the whole uh, shit side. Okay Oh, <laughs> shebang. Wow. En de ja. drummer hij played, wordt uh, wat? Uh, exception, it's a very. Maar jij bent Nederlands? Progressive Symphonic. Ja, Nederlands. Maar jij bent Nederlands, of? Ik ben gewoon Nederlands. Oh, okay. heerlijk, oh, kun kunnen we gewoon Nederlands vragen? Ja, natuurlijk. Oh, oh, heerlijk. Ja, joh. <laughs> <Dan> <laughs> Hoe heet je, jij dat? Houdt Gabriel ook zich een beetje buiten, weet je wel? Nee, wij wel in Nederland. Oh shit, hij verstaat ook Nederlands. Oh, ja. Nee, nee, ik ben uh, Hans, van uh, Radio Potterpool. We, uh, ja. we zijn live op de radio. Maar jij gaat, oh, gaat zaterdag uh, spelen hier. Zaterdag, 8 uur, dan ook een keer uh, praten staan. Ah, okay. en uh, om hoe af te heet je het? Soul Sacrifice. Soul Sacrifice. Ah ja, ja, ja. Het is uh, ver, ja, vernoemd naar het eerste openingsnummer van hey, Santana. Hey, hey, hey. Daar ga ik mee beginnen. Hey, hey. Ja. Are you a child, yeah. yeah. <laughs> Santana? Well, could be. I yeah, I mean, yeah. I, He never acknowledged it. I bet you he the has a lot of children. Yeah, yeah. I mean, you're about the right age. I've been, you're uh, uh <laughs> yeah. Right yeah. Compared to too many, yeah. uh... Yeah. How old are you? Uh, 38. 38? Yeah. Yeah, okay. I mean, yeah, he would have been, uh, I mean, yeah. let's say from 68 till now. I mean, he's still, he's still probably popping up. Yeah, yeah, the big time of Santana was, uh... From I 68, I 60, yeah, Woodstock, right? Oh, really? Woodstock. That that, yeah, that was it. That was when they. Uh, yeah, what they uh, played at Woodstock. Uh, yeah, opening that was here, exactly. Uh, okay. After that, they were, you know, huge. In yeah, the yeah, yeah, yeah. <laughs> And you not, <laughs> here Yeah. Uh, how long? How long have you here? Oh, I don't years. know. Two <laughs> years. years. <Man, laughs> I, uh, I, have no idea. I, can hey, I, remember. I can't. remember. Nou ja, ik, ik, dit is mijn eerste avond, het begint. Dat, het dat, dat is voor het eerst dat wel. je hier bent. Oh, ja, wel, wel, ik ben hier wel, wel eerder al. geweest, maar dit ja. zie ik wel als mijn eerste introductie tot uh, wat het okay. is en uh, wat er weer okay. is. dan? Ja, mooi toch? Ja. Ja. Ja. En ik, ik voel me alleen maar vereerd. Uh, maar je dus, komt ja. net aan ook? Of, uh, Nee, ik ben hier wel... al uh, wat hij van nou heeft gespeeld. een band gespeeld. En, dat oh, band gespeeld. Oh, okay. en uh, die heb ik ook uh, mede hier laten boeken. Ik okay. dus, heb uh, een band gespeeld. En die heb ik ook wat hier laten boeken. Ja, helemaal helemaal helemaal helemaal helemaal helemaal helemaal helemaal helemaal wat speelde dan? Okay. Wat zij hebben uh, ik, ik oh ja, ik uh, uh, uh, ja. ja. Oké. Okay. Maar het was maar een, ja. een genoegen. Dus uh, zaterdag 8 uh, uur. Ja. Uh. Hey, er is hier een baal sjek. Ja. Oh, is van Gabriel. Ja. Oh, nee. dus hij is niet toevallig van zijn Oh nee, Gabriel. Ja, ja. Ik zie dat de kleine podium is. Ja, oké. Nou Telefoon uh, it, that, needs, uh, yeah, on the telefoon is inmiddels het niet niet zo dat Ja, dus eh in the tax nee, oh, that is a bit actually that is the tradition right that's what I hier do here in de in the next Ik 5 I think the M really well. uh, uh, yeah. yeah. yeah. yeah. Mo Aze had uh, he booked me here and now I hear that he's not uh, Moller Ja, dat is Ja, exact. Wat ik hoor. Moller is heel goede vrienden en Hans. Ja, maar niet